Dames en heren, het is uh, hier op de klok alweer zeven uur, hè? dus dat zou dan inhouden dat we te horen moeten zijn op ridderradio.com op het internet. En we hebben vandaag volgens mij uh, heel interessant. Kan je me kan je, kan je horen Niels? Nou, ja, dan zegt hij zo meteen een minuutje later. Misschien ja. En dan, als het goed is, dan uh, heb ik alles wel goed afgesteld. En het uh, belooft uh, heel interessant te worden, want uh, we hebben de stamtafel gewoon meteen, zometeen, toch? Om zeven uur. van uh, Met Leeuwarden, waar, al waar ook uh, Doede. Ja. ja. Ik kan me wel horen, denk ik. Ja, ze horen ons. We zijn er Gerrit-Jan en Doede? Hoi. Hoi jongens. Of is Guus er nog niet? Guus is er nog niet. Oké, okay, hoi Jeroen. Hé, hey, Gerrit Jan. Hé, hey, ik uh, doe er, die zit uh, stad klaar. Hij zit natuurlijk niet in, in Leeuwarden, maar hij zit gewoon in zijn eigen huis. Uh -huh. uh, vlak bij de plek des onheils, of de plek des heils, hoe je het maar bekijkt. Ik ga nu uh, contact met hem leggen. Oké. Okay. Dus uh, daar gaat hij aankomen. Te gek. Uh, um, even kijken... Het gaat nu gebeuren. En zo, sorry voor die piepjes. <coughs> Doede de Jong. Onze principiële kweker. En hij is dus... Uh, vorige week was de uitspraak... Schuldig verklaring zonder strafoplegging. Ja, ja, ja. Ik heb op Twitter er ook al wat aandacht aan besteed. Uh, je kunt daar, uh, als je dat volgt... De cannabis kieswijzer... Uh, Dag Doede... Oh. Dag uh, Gerrit Jan. Je bent uh, rechtstreeks uh, in de uitzending. Jeroen, uh, Jeroen zit in Utrecht. Welkom aan de start. Hallo Doede. Hallo Jeroen. Hallo. S uh, straks dan schuift uh, Guus ook nog aan. Die heb je ook in, uh, laatst bij de rechtszaak nog gezien. Die was in uh, Leeuwarden. Ja, ik weet wie je bedoelt. De, de plantenman zal ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Je, je, je bent echt de hoofdgast van, uh, van ja. onze re reeks de standtafel. Nou, ik ben, dus, ver, ik ben <laughs> vereerd. Wij zijn vereerd, uh, Doede. Nou, moet die gekker worden. <laughs> ja, nee, wij vinden het leuk, man. Te gek. Gewoon uh, ja. Ja, super. gefeliciteerd met de uitspraak trouwens. Ja, als, dat, als dat pas houdt om iemand met een uitspraak te feliciteren. Ik weet het niet. Maar... Nou, ook ten dele. Hè? Kijk, van wel ja. schuldig en geen straf. Dus het schuldig, dat is natuurlijk een heikel punt. Ja. Ja. Want je bent ik voel me niet schuldig. Heb ik ook voor de rechtbank gezet. Ik voel me totaal niet schuldig. en Maar geen straf, dat is natuurlijk wel een felicitatie. Ja. Ja. Ja. Ja. Inmiddels is ook Guus aangeschoven. Die kan meehoren. En wat jullie Hoi, zeggen Guus? ook. Kan je het goed horen, Guus? Ik kan het heel goed horen. Okay. En Doelen kan Guus ook goed horen? Ja, dat, ja, dat gaat. Ja, nou, kijk. Dat gaat. Bent... Dat klinkt niet overtuigend. Mm. Nou, no, no. uh, een Vries bedoelt dan dat er een goede geluidsverbinding oh, is. Oh, oh, hoe oh, zit dat zo? Oké, dat is mooi. <coughs> Toch, Doelen? <coughs> ja, wist. Wist. Eh... Toen we dit uh, wat zaten voor te bereiden hadden we eigenlijk uh, een, al snel een soort uh, insteek te pakken. Dat het heel merkwaardig was dat deze eigenlijk best wel uh, revolutionaire uitspraak in hoger beroep, het gerechtshof... ...eigenlijk uh, zo, zo weinig uh, uh, nieuws heeft ja, Terwijl de vorige uitspraak waar je straf kreeg... Dat leverde een heleboel bo boel stof op en uh, je, je was bijna niet uh, uit de media uh, weg te slaan, ja. laat maar zeggen. Ja. ja, nee, maar dat verbaast me zelf ook. Hè. Dat was in april verleden jaar. Ik was BNN erbij en, uh, en, en, ik, en, ik, ja, en zelfs met die zaak van John en Ines natuurlijk. Toen is ja. Nieuwsuur nog bij me geweest verleden ja. jaar. Ja. En, en kort geleden, is een, nou, ik neem, een maand of zo geleden, is Max nog bij me geweest. van Hallo Nederland. Ja. Omroep Max. En, ja, precies. En, uh, en toen vroegen ze me nog van, ja dat was ook zo, ze komen hier te filmen. En na 20 minuten waren ze weer weg. Ik was heel teleurgesteld. Want ik denk nog van, ik, ik had nog van alles te vertellen hè, over het medicinale gedeelte. Ja. En, nou ja, in ieder geval het hele verhaal. Dus ik zei, dat is wel ontjammer, want ik, ik heb nog veel te vertellen. En ik nou zit ik in feite met het verhaal in mijn maar. Dus daar had ik echt op gerekend. En ja. toen s'avonds kwam ik bij hun en toen vroegen ze mij dus wat ik van uh, de uitspraak op, van John en Ines, die moest toen nog komen, mm -hmm. wat ik dacht dat dat van invloed op mijn zaak zou hebben. Ja. En, uh, en toen, nou ja, ik zei dat weet ik niet. Ik zei, als het een gunstige uitslag is, dan doe ik voor mij ook gunstig. Maar ja. Dus toen en ben ik een minuut in beeld geweest hoor. Je moest snel kijken, want anders was ja. ik op weg. En, en wat nog wel grappig was, we stonden in de kast en daar heb ik ook uh, een staan. Mm -hmm. En toen zei ze van, uh, dus uh, je hebt eieren. Voor, en toen had ik dus een paar tomaten in mijn hand. <laughs> en toen zei ze, ja, je hebt uh, dus eieren voor je geld gekozen. En ik zei nee, tomaten. tomaten. <laughs> ja. En die vrouw die schoot helemaal in een duik. Ja, dat zag je dan niet op televisie. Nee, nee, nee. En toen was er dus wel belangstelling. Nou, kijk, er was wel wat berichtgeving. Ik bedoel, Omroep Friesland die heeft op de site en er waren radio's interviews. Er was een kort stukje tv, dacht ik. Ja, op televisie Friesland. Ja, ja, ja. Nou ja, de veertien dagen daarvoor was er natuurlijk ook heel veel aandacht. Hè? De, toen, toen, ja. toen, toen, toen de zaak zelf werd behandeld, laat maar zeggen. Want, toen... Ja, maar je krijgt toch wel een. Ik, ik, wij vinden het zelf bij de VOC ook eens zo, wij vinden het heel, heel apart. Het is, het is net alsof het een beetje dood wordt gezwegen of zo. Het is, wij hadden ook, uh, die avond, uh, Vredeweek dus donderdagavond, toen hadden we misschien verdacht, gedacht dat Pauw zou bellen of iets ja. dergelijks, want wij vinden het dus wel een revolutionaire uitspraak. Ja. En, en uh, dan zie je zo'n item over zo'n uh, geflipte kickboxer, die Bader Hari, die zijn klauwen niet thuis kan houden. Ja, ja. En, en daar wordt aan een kwartier aandacht aan besteed. En terwijl uh, deze materie, dat, gaat, nou ja, dat zei Rick ook al van de bron, dat gaat minstens een miljoen mensen aan. Ik zeg dan al 600.000 tot 800.000. Maar hij zegt, ja, als je een kwart van de Nederlanders al cannabis ooit heeft gebruikt, dan, he, dan gaat het veel meer mensen aan. Ja, ja, het ga, kijk, het gaat ook de niet-rokers aan natuurlijk. Dat hè? ook, ja. Het is eigenlijk... Het is in ja, maatschappelijk belang, hè? Precies. En, en, en, het het ja. zou goed zijn als dat eens een keer fatsoenlijk geregeld uh, uh, zou worden. Ja, precies. En, het, het, dat was eigenlijk, want, ik, ik was bij die uitspraak, ik, ik was helaas ziek toen, uh, t, toen ja. de zaak zelf uh, behandeld werd. Maar, ja, hij is nog te zien, hè, op JdTV. tv Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, uh, ja, ja, dat ook. Dat, uh, dat, dat is ook al een paar keer getwitterd. En uh, we moeten die linkjes misschien uh, op een andere manier beschikbaar maken, ook nog. Ja. Want, uh, maar wat ik opvallend vond, dat die rechter ook duidelijk naar de politiek wees. Dus ook, ook duidelijk een paar keer stelde dat er gewoon ja. geen discussie eigenlijk nog begonnen was in het parlement. En uh, eigenlijk ook geen maatschappelijke discussie echt op gang was gekomen. Ja. Misschien wel maatschappelijk, maar de, dat hij een rechter vaststelt van. Uh, er is helemaal. Uh, helemaal, helemaal hè, de dis discussie in het parlement ligt gewoon stil. Hè, die, ja, precies. Die ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat vond ik wel opvallend, dat hij dat uh, eigenlijk in, in, ja, min of meer meenam in de motivering om jou geen straf op te leggen. Zelfs. Nou ja, dat kwam natuurlijk ook. Aan... Oh. Oh. Wat doe je nou? Hallo? Je moet bellen. Dat vind ik ook van de spanning. Hè? Ja. En, en, uh, maar, maar nou ben ik even de draad kwijt. Ja, dat die dus het maatschappelijk belang, inderdaad. No, no, no, no, no, maar wat? dan heb ik ook gezegd van kijk, die opiumwet, dat is natuurlijk uh, 3B. Dat je geen planten mag hebben. Dat is natuurlijk vervallen tot een dode letter. Want was dat niet zo geweest, dan hadden de koffieshoofd geen aanvoer gehad. Hè? Wat, wat ook al bijna zo is ja. Ja, nou ja, dat kan nou, ja. en, en, en dus in feite stelt hij wat jij ook zegt: van Den Haag is nou een set om eens een keer een. Ja. Ik stelde dus ook: van, daar zijn zo'n minstens twintig jaar losgezongen van de realiteit natuurlijk. Ja, ja dus, maar die, die, die rechter gaf heel duidelijk het signaal af: van nou, ik zit hier ja. met een, een wet en er zit iemand tegenover mij. En ik moet de wet toepassen. En hij heeft bekend en hij is schuldig. He, want, want de, de terlastenlegging, ik bedoel, dat, nou, dat, dat ik bedoel was... Een, planten, ja. Ja, precies. Dat, ik bedoel, op zich, ja. dat heb je niet, uh, he, dat heb je gewoon toegegeven, bekend. He, de, ja, ik de be heb ook toegegeven dat ik aan een koffieshop leefde ja, ja, ja, ja. En, uh, en, en, en dan, dan zegt hij dus van, van, van nou ja, de, gezien uh, degene die voor me ziet, want er waren ook een aantal persoonlijke omstandigheden waarom je ja. geen straf kreeg, ja. Uh, ...kom ik tot, tot, tot, tot, eigenlijk tot, tot, tot, uh, tot deze conclusie. En, uh, ja. Ik, ja, het is ook bedroevend uh, dat het eigenlijk dan op die manier moet. Want ja, je kunt blij zijn, maar je hebt wel een strafblad uiteindelijk natuurlijk. Ja, maar dat had ik al. Oh, dat had je, al. Ja, dat je ligt... bent al. Je bent al wat langere groene boef. <laughs> ja, precies. Maar, ik zou je vertellen, ik heb in 1970 al een inval gehad... En, en toen woonden wij hier in een communeverband. Toen hadden we helemaal niks met huisjes. Te... Ja, we rookten wel eens wat. En er kwamen wel eens mensen uit Drachten. Die hadden nou wel eens wat bij hun. Maar dat was in een hoeveelheden van een stukje, van een tientje of 25 gulden. En, en dan zaten we met elkaar wat te roken. En toen werd hij midden in de week ineens een inval gedaan met 14 man. Hey, en, en, en wij wisten niet eens wat die lui kwamen doen want er was helemaal niks <laughs> kun je nagaan en toen, en toen is zes, en toen ben ik daarna ben ik hasjes gaan verkopen je wou ze toch een reden geven dat ze niet meer voor niks komen ja precies ja, ja, ja. Dat, dat is ook zo lullig hè? ja ik wou ja, kan... net zeggen het. het is ook meer dat ging ik doen uit een soort vorm van medelijden ja mooi werk je bent door hun op het idee gebracht oh dat ja, kan hier ook dat is het <laughs> Ja, je wordt gestimuleerd door de staat. Hè? Yeah. En, maar nee, dat was meer zo, ik ging dan altijd, uh, haalden we hasjes in Groningen één keer in de week. En dan, en dan was het zo van, uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, als we nou wat meer kopen, dan kunnen we het goedkoper krijgen. En uh, toen vond ik op een gegeven moment iemand die wel onsjes verkocht en dan samelden we geld in door de week. En dan hadden we bijvoorbeeld drie, vierhonderd gulden. En dan ging ik naar Groningen en dan haalde ik een hondje op en dan zat iedereen te wachten op vrijdagavond en dan kwam ik thuis en dan nou, er waren natuurlijk dikke chillums op tafel, waterpijpen en <laughs> <laughs> de rook en dan hadden we weer te roken. Hè? Dus, eh, maar wat er gebeurde, dan kwamen er ook wel eens mensen op maandag of dinsdag en die wouden dan ook nog wel wat hartjes maar er ja, was niks meer. Want dat ja. was Vrijdag al verdeeld. En, en toen zei ik, nou dan ga ik er een tientje bij opdoen. En toen ben ik op een gegeven moment een kwartje erbij op gaan doen, want dan had ik ook nog wat voor de mensen die door de week kwamen. Ja, ja, ja. En, en zo is er een soort handel ontstaan. En uh, op, ik heb er in feite nooit meer dan een gulden op verdiend, zeg maar, programma. Als ik het voor 5000 inkocht, dan ging het voor 6 weg. Ja. En, en, uh, en toen ben ik in 76, hebben ze weer een inval gedaan, want toen dachten ze dat er een pond was of zo, want er iemand die. Die, uh, de politie had een paar uh, van die uh, provocateurs erop gezet. En die hadden weer iemand erin geluist. Die zou bij mij dan een pond halen. En dat wist die jongen niet, dat de politie dat wist. En toen kwamen ze dus voor niks, want diegene die dat pond zou brengen, die had het niet bij hem. <lacht> en toen in 1976 ben ik dus gepakt met uh, 70 gram en 8 gram uh, uh, olie. En, en wat was je straf toen dan? Uh, uh, uh, nou, dat was in 1976. Nou, kun... Dat was al na, laten we zeggen, dat de wet gewijzigd was. Nou, dat weet ik niet. Die heb ik nooit maar, zo bijgehouden. Het valt nee, ongeveer maar... samen dus. Ja, ja, ja. ongeveer. Dat zou kunnen. Maar toen kreeg ik dus uh, uh, drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Maar dat ging om 17 gram hè, en ja. 8 gram olie. En ik had 7 gram olie verkocht aan die jongen. En dat heb ik ook op het bureau toegegeven. Heeft u aan deze man die olie verkocht? Ja, dat heb ik gedaan. Maar daar sta ik ook 100% achter. Hè? En, en toen ben ik in 1979 weer gepaard. En toen had ik uh, 16 ons Dat was al meer. Ja, dat was al meer. Ja, ja. Toen heb ik een nacht op het bureau gezeten. En, uh, en de volgende dag werd ik weer losgelaten. En, uh, na, en daar werd toen in eerste instantie een half jaar geëist door de officier. En toen uh, was de uitspraak drie maanden. En toen ben ik in een hoger beroep gegaan. En toen trof ik een college wat ik gewoon een paar keer uh, eerder had getroffen. <lacht> dat was in verband met een ongezaagde boom. En dat zag ik nu in de achterwege <lacht> En die herkende mij en uh, Oh, bent u niet die man? Dus toen kreeg ik uiteindelijk van die drie, drie maanden, moest ik 17 dagen zitten in een bank. Oké, oké. Maar ja. jij, jij behoort dus dat de oude gaten die nog eigenlijk vast heeft gezeten voor een stukje stuff. Ja, ja, ja nou ja, een stukje, het was 16 <laughs> En Maar dat was een hele milde straf toen. Ja. Maar het ja. lullige was, en dat is wel even een pikant detail, ik uh, zat daar in Bankenbos. en dat is gewoon een bungalow waar twintig man dan in zit prikkeldraad omheen, dus en je moet jezelf aanmelden, dat houdt in, je gaat naar Assen toe en dan komt daar een bus van de gevangenis <laughs> en die haalt iedereen op en dan rij je naar Vinhard, dus je geeft je als het ware zelf aan, ja. doe je dat niet, dan kom je bijvoorbeeld onder de koepel in Breda of zoiets. Wat minder leuk is. Dus ja, dan is aan jou de keus en nou en toen was ik dus bij Banke en toen werd ik na twee dagen, ik was bij een uh, introductiedag, want de eerste twee dagen zijn het een introductie en toen was ik bij een, een introductie een... in de gevangenis. Ja, het is een open gevangenis hè. Oh ja, ja dan heb je to... wel een introductie bij nodig ja. Ja ja. <laughs> ja. Maar het gevangeniswezen kan ingewikkeld zijn, hè? Ja, dus, uh, <laughs> duidelijk. Ja, twee dagen lang. Maar, maar daar stond dus ook een toko op het terrein. Daar kon je, kon je rijstmaaltijden kopen en dat soort dingen. In die, in die bungalows was ook altijd permanent een pot koffie. En daar stond een biljart bijvoorbeeld. En, en overdag waren die jongens wat aan het schoffelen en houtkap in de bos, hè? Dat soort dingen. En dan de eerste twee dagen waren het de introductie. En toen was ik bij de dominee en de pastoor. En uh, ik moet persoonlijk niks voor religie hebben. Maar je moet je dag slijten. Dus, en toen werd ik er ineens bij weggeroepen. is dus Doerde de Jong er ook. En uh, dus ik mee met die CP'er. En... Uh, toen kom ik daar op zijn kantoortje, daar zaten ze met vier mannen en hadden ze foto's van, uh, wat is dit? Ik zei, ja, dat is mijn, uh, vri mijn vriendin. Hè? En wie is dat? Ik zei, dat is mijn dochter. En wat is dit? Ja. Ik zei, dat lijkt wel een stuk citro. <laughs> dus had mijn vrouw die had een stuk citro geperst van acht gram of zo. Maar dat ja. had, en dan deden we dan tussen een kaart. Maar dat had ze slordig gedaan. Dus dat hadden ze ontdekt bovendien. ...hadden wij voor een telefoon, die staat er op het terrein, stond een telefooncel... ...en dan had ze die avond ervoor het erover gehad. En dat was natuurlijk heel dom. Ja, want die... Die gesprekken waren allemaal afgeluisterd, natuurlijk. Toen dus, dus, Ja, natuurlijk. En, toen, en het hield in, ik moest onmiddellijk mee naar de directeur... ...en dat was een vervanger en dat was een, echt een conservatieve klote was dat. En uh, dus die uh, graaf verhaal En dit kan niet, want als, uh, als dit gebeurt dan moeten we alle post censureren. En daar bent u dan de schuld van. Ik zei, hou op man. Ik zei, ze kunnen me hier van alles wat toesturen. Ja. Daar kan ik niks aan doen. En, uh, maar die vent was niet voor vatbaar En waarvoor zit hij hier eigenlijk? Ik zei, ja, voor de handel in asjes. Hij <laughs> zei, en als we het nou niet hadden gevonden, nou, ik zei, dan had ik het opgerookt. <laughs> ja, <laughs> dat ja. moet je anders ja. mee. Al mij al moest ik onmiddellijk onder de rode pannen. En ik weet niet of je dat weet. Maar dat is een, een strafinrichting binnen de strafinrichting. Dus als je in een gewone gevangenis een cipier voor je kop laat, Dan ga je onder de rode pannen in Veenhuizen. Oké. Okay. Ja, dan zit je dus de hele dag op je cel. En je wordt gelucht in kooien. He, met muren van vier meter eromheen. Met tralies eroverheen. En daar weer gaas overheen. En dan, nou, je voelt je net een dier in een kooi. Ik, ik kon er in eerste instantie wel om janken. Ik vond het verschrikkelijk. En je had ook geen contact met andere gevangenen. Dus, uh, en daar ben ik toen corfeer geworden. Dus uh, dan sla je er wel doorheen. En dat was maar 16 dagen natuurlijk. Ja, uh. ja, toen ben ik dus in... Uh, Man, in ja? Nou ja, kijk. He, we, praten, we praten over de jaren 70. En ik was er nog niet hoor, maar ik praat zo meteen wel verder over die tijd. Ja, ja, ja, nee, nee, nee, maar goed, maar we hebben het steeds over hash. Ik ben ja, ja. wel heel nieuwsgierig wanneer dat dat, dat plantje bij jou uit de grond komt. Ja, dat maar, zou ik, ja nou daar kom ik nou aan toe. Oké. Okay. Hé, hey, maar ik, ik wil, wil nog heel nog even, een, even, iets, even iets verifiëren. Als ik het dus goed begrijp, heeft je vrouw een dag voordat de brief met hash arriveerde, dat ook nog aangekondigd via de gevangenistelefoon? Ja, ja maar niet, niet in die woorden van: uh, ik stuur je een stuk hashjes, maar wel van: ik, ik stuur je wat lekkers toe of iets, zoiets, weet je wel. Dat was in ieder geval, had ze niet moeten doen. Ja, ben nee, en het nee, was, dat het was. Het was ook een beetje slordig verpakt, dus uh, dat, ja, nou, dat was, maar ja, goed, ja. dat kan gebeuren. Shit happens. Shit happens. Ja, letterlijk. <laughs> <laughs> Ja, en <laughs> nou ja, toen ben ik dus in vier, uh, vijf toen was er een vriend van mij, die zegt, bel dat vanmiddag op, nou kom ik bij de planten, ja. van, van uh, nou heb je belang bij resttopjes, hij had 140 planten of zo dat kon nog in die tijd, geen probleem, en, en, uh, en, uh, nou ja, ik zei, dat hoeft niet, jongen, ik heb zelf wel wit nou, jij ja, zegt zelf weten, maar het is wel goede wiet, en, uh, dus ik, ik denk de volgende dag, ik moet toch maar eens heen, en toen was net die purple was op de, ik weet niet of je dat weet, in vijf, ja, ja. toen kwam de purple, ja, en dat was natuurlijk een revolutie. Dus ik rookte daar een stik van. Ik vond het echt fantastisch van. Dus ik, ik als een Roger Rabbit over die tuin. <laughs> dus toen heb ik wel uh, zes vuilniszakken met topjes heb ik, uh, uh, meegenomen. En die hadden wij te roken. En de volgende dagen, uh, en toen ben ik voor hem gaan knippen, zeg maar. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou ja, wat hij kan, kan ik ook. En toen ben ik dat jaar erop, heb ik zelf uh, planten neergezet. Doe er even een uh, actueel tussenvraagje. Het viel ja. ons laatst op dat uh, de purple de purple niet meer is. En dat het ook nauwelijks wordt aangeboden. Oh, dat weet ik niet. Ik, want ik hou me niet zo met purple bezig. Dus nee, ik... nee, maar het, het, het, het, het, het, het wordt... He, het, het, Sowieso is buitenwiet natuurlijk een apart item. Hè? Ja. Het is uh, voor ons als ondernemers natuurlijk heel moeilijk om met die materie om te gaan. Omdat je gewoon één keer per jaar oogst en dan heb je ja. het aanbod. Ja. En uh, nou ja, je, je, je kent de achterdeurproblematiek natuurlijk als geen andere. Maar ja. er werd gewoon opgemerkt van uh, we zien helemaal geen peupel meer. Ja, of dit... wat je later had, black pearl bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. Ja, maar, wat... Nee, maar ja, dat komt op een gegeven moment. Dan, dan was het ook heel weinig van waarde. Hè? Dus het leverde op, op een gegeven moment 60, 70 nog op. Het gram. En ja, dan gingen de mensen op andere soorten over. En ik denk dat dat er heeft toegeleid. Je, je, je bedoelt, de kwekers gingen op andere soorten over? Ja, ja, ja, ja. zonder meer. Maar ja, die wat? purple is er nog hoor. Alleen ja, ja. dit jaar bloeide die heel laat. Oké, okay, oké. Okay. Ja, er waren wel meer planten die heel laat ja. waren. Hè? Maar de, ja. volgens mij met de purple is nog een uh, ding. Want uh, voordat die purple zo goedkoop werd, was die eerst heel duur geworden. Ja. Het is de enige buitenwiet geweest waar... Op een gegeven moment, ik weet niet precies voor wat, maar daar was heel veel vraag naar. Ja, zeker. Dat was ik, heb, in die jaren ik heb wel eens hè, Maar dat, kijk, dat is ook gekomen natuurlijk door die binnenwiet. He. Vroeger had je natuurlijk nog wiet. Uh, dan was in september of uh, oktober had je de oogst. En dan hadden we ook wel oogstfeesten met vuur erbij en muziek. En het, nou, dat was dolle pret, zeg maar. En, en, en, en, en toen kwam die binnenwiet. En door die binnenwiet is dat helemaal veranderd. Eh, ik, ik bedoel, eh, want daarvoor was het zo als je er buitenwit, soms had je in, in juni of juli had je nog een partijtje purple. En dan kon je daar nog meer voor krijgen, omdat er dan heel de markt ja. Ja, ja, ja. Omdat eerst weer een nieuwe oost moest komen. Ja, ja. Nee, ik, en, en, bedoel, ik bedoel en, dat toen, eh, zeg maar, die purple zo duur was, toen was er ook groene buitenwit. Ja. Er was geen vraag naar. En ik heb wel eens begrepen dat die purple dus heel specifiek ook gebruikt werd om het een en het ander mee op te leuken en zo. Hoe, hoe bedoel je op te leuken? Nou, ik, iemand heeft me wel eens gezegd dat het gebruikt werd... om van die, uh, wat zeg maar, zo'n soort borderachtige hash. een gedeelte ja. daarvan wordt gewoon... als dat klopt, ik, ik, ik weet het niet zeker hoor... maar wordt gewoon misschien wel gewoon in Nederland gemaakt. Je bedoelt, uh, hoe heet dat, border uit, uh, uit, uit, uit Limburg... Zo, zo ja, iets, precies. Ja. Vlakbij uh, drie landen, punt ja. Zoiets. <laughs> ja, dat ken ik dus niet. <laughs> maar nee. maar het, het is zo, dat toen ben ik daar dus mee begonnen. <coughs> Dan had ik ook wel, denk ik, wel 300 planten soms. En dat en, uh, en had, e, had je gewoon eigenlijk, ik bedoel, want... De, huiden, hè gewoon op mijn erf. Maar de, de, zichtbaar of zo? Of? Ja, zeker. Dat had ik gewoon. Ik, kijk, ik had altijd planten op mijn ervaring. Tot aan 2010 aan toe. Ik had ze ook altijd in tonnen voor huis staan. Had ik wel 30 planten in tonnen staan. Ik had ze voor de ramen staan. Nee, ze stonden <lacht> al. Even. Ja, hoor, ik was altijd gewoon al met die planten bezig. Ja, ja, ja. Nee, nee, dus, maar... Ik telde ze bijvoorbeeld ook niet van. Nou, zoveel. Ik wist nooit hoeveel planten ja. ik had. En weet je wat je ook hebt? Als je, als je bijvoorbeeld 20 stekken nodig hebt en je hebt er 40, ja, dan gooi je die, die 40 niet weg, die andere 20. Want nee. dat is gewoon mooi. <coughs> ja, dat is nou Ja, dat is een plan die je er ja. zo doet. Ja, dat voor... zet je maar weer in een potje gewoon. En ja. Dus, dus ja, ik was veel aan het verpotten ook. En toen in 1989, toen heb ik een overval gehad. Ja. En en uh, dat is dus minder leuk. Toen stonden op de, dinsdagmorgen stonden deze drie man hier in mijn boerderijtje binnen en uh, één stond nog buiten op uh, wacht bij de auto. Ja, dat wist ik niet, maar die stond er dus. En uh, en toen kwamen ze dus uh, van uh, we komen. Ik zei wat komen jullie doen? We komen zaken doen. Ik zei ja, maar dat wil ik niet. Ik zeg: ik wil dat jullie eruit gaan. En uh, ja, nee, maar toch gaan we zaken doen. En, uh, dus ik zeg, nou ja, nogmaals, ik zeg, ik wil het niet, dus je moet eruit gaan. Dus, maar ondertussen, die drie lui, hè, twee hadden van die bivakmutsjes op, die hadden ze opgerold op de kop, dus niet ja. over het gezicht, maar net zoals Harry Slinger. En... en <laughs> Ja, van druk werken. Ja, zo'n oud petje. Ja, precies. En, en opgeroepen. En toen, ik, ik, ik uh, liep ondertussen, liep ik ze voorbij naar buiten toe. Ik deed net alsof ik naar de tuin ging. En daar was een vriend van mij aan het werk. Het was morgens om negen uur. Dat, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Er gebeurden een aantal dingen wat anders nooit gebeurde. En, en die jongen was er anders ook nooit om die tijd. En, en uh, ik, ik neem een uh, greep mee naar buiten, dat is een, een, een, een grondvork zeg maar, yes. stompe tanden. En ik denk nou, die, dat is niet goed, dus ik ruil de mond voor een mestvork. Die scherpe tanden ja, Het scherpe tanden drie, drie punten misschien ook zelfs? Nee, vier. Vier, vier. Ja. ja. Kijk. Ja, ja. Ja, dan mis je niet zo en, uh, mm -hmm. Je hebt ook een twee tanden, maar... Dat... Uh, ja, ja, dat zijn met andere tanden. Maar even, even voor de niet-platte landers onder ons. Uh. <laughs> Ik heb ze allemaal. <laughs> maar goed, jij gewapend met, uh, met, met, met de mestgreep. Ja, en ik moet erbij vertellen. Kijk, ik heb 16 jaar pentiaxiel gedaan, Ik heb 13 uh, jaar les gegeven. Ik trainde toen wel drie... Uh, na, ja, toen de tijd wel drie keer in de week. Dus ik bedoel, je kon beter niet, niet met mij gaan vechten. Hey, maar dan en... kom je toch een beetje bij badder in de buurt. Uh, doen, <laughs> ik vind dat je hiermee echt... Hiermee kun je toch wel de PR wat oppeppen, jongen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, misschien moeten we een poster van je maken met een ja. leuke uh, ho hoofdband op me. En, uh... ja. ja, verschrikkelijk. Hè? Maar goed, <laughs> maar nou, dus nee, maar ik was een... Uh, uh, kijk, iemand die goed kan vechten, die weet zich ook te beheersen. He, als je de goede, juiste mentaliteit hebt. Want als je, als je allerlei gevechtstofnieken kent, dan ben je in feite een moordmachine. Ja. En, en, en daar moet je geen misbruik van maken. Dus ik, want dan ben je, ben je de sport niet waard. Hè? Dus dat wil ik even over Barda zeggen. Ja, maar dat, is, dat noemen ze dan gewoon anders, hè? Dat is dan K1 of uh, weet ik wat. Ja, uh, ja, ja en dat K is wel bedoeld om elkaar helemaal lens te slaan. Ja, K1, KO, <laughs> Maar goed, we, jij, jij had... Uh, in ieder geval, we dwalen af. Een en, mens dus... volk. En toen ben ik... Want ik denk... Ik, want ik had wel... in, ga, Kijk, het was zo, zo... Op dat moment begon mijn maas zo al 30.000 keer om te draaien. Het is gewoon... Uh, je voelt aan die lui hun stemming. Ze staat ook nog eens een keer onder de heroïne. Oh. Dus, dus je voelt wel van... Uh, dit is uh, goed mix. En... Uh, en het waren provinciegenoten? Of, of? Nee, het waren lui uit Amsterdam en okay. waarschijnlijk van een koffieshop van de Nieuwmarkt. Ja, dit weet, weet ik niet zeker hoor. Maar okay, dat okay. Geld. En die lui die wouden dan die plantenjatten, weet je wel. En ze hadden ook nog eens een keer twee busjes geleased Van die Ford Transit busjes stond in mm Smilde -hmm. en één in Appelschat. Daar lagen plakletters in van Groencentrum. En ze hadden nog een Fort Scorpio 3,2 injectie geleased. Die, die, dus een, een week lang, drie auto's, ze hebben mij een week geobserveerd vanuit de verte hier in de omgeving, uit de bosjes en, en achter kuilbulten vandaan. Bleek later allemaal, hè? Mm -hmm. en, en op het moment dat wij dus aan het oosten waren, ja, toen kwamen ze opdraven. En, uh, nou, en dus, toen, en toen uh, lo en wij lopen naar buiten, dus ik, ik was mijn voeten wat aan het losschoppen. En ik denk, ik, gooi die ene vent, de vork is een barst. En de tweede geef ik een schop. En de derde geef ik een klap voor zijn hartstikke. En dan moet ik het afwerken. Ja, hoop je maar, dat het, dat moet allemaal nog maar even. Maar in ieder geval, het, dus ik sta mijn voeten wat los te schoppen en toen trekt die ene vent ineens een pistool uit. Zeg, ja. zet die vork maar even neer. En toen was er nog, hadden we nog zo'n wc-huisje achterhuis. Dus toen uh, zeggen ze van, je moet daar maar achter ik daar achter op de grond gaan zitten, achter dat hokje weet je. Mm -hmm. Ik zeg, dat, uh, dat doe ik niet. Ik denk, dan nou kunnen ze twee dingen doen, ze schieten me neer of ze laten me staan. En, uh, want kijk, als je gaat zitten, dan kom je er nooit meer weg. Dus, uh, en, en, uh, dus, en op dat moment roep ik ook naar mijn vriend van, hé, hey, dus, uh, er is je tuig op het erf, je moet de politie waarschuwen. Dus die jongen van, hu, hu, wat gebeurt, want die zat tussen de planten, die zag niks. <laughs> en en uh, dus een van die gasten van, oh, oh er is nog iemand, oh, die haal ik wel even op. Dus die uh, grote stappen de tuin op, tussen de planten. En, en op dat moment komt er ook een auto aanrijden. En daar zat een vriendin in en een vriend. En die vriendin zou hier aan het werk, ook voor het eerst, hè. Het is dus allemaal puur toeval. En, die, en de vent die bij je auto was stond, die roept van, hé, hey, er komt een auto aan. Dus uh, er stonden nog twee man me: één met een pistool en één zonder. En die ene gast die uh, loopt, ah, oh, ik ga wel even kijken. Hij zegt in het voorbijlopen, als je moeite doet, dan schiet je maar voor zijn harsjes. Weet je wel. En, uh, dus, en die loopt dus weg. En op dat moment komt die andere vent weer met die vriend van mij. Ja, het is wel even een verhaal. Het uh, is uh, bijzonder spannend. Uh. Ja. Ik zit er helemaal in. En, en, en toen komt die, dus die andere gast met die uh, vriend van mij van de tuin en die geeft hem een klap op zijn rug... ...en die jongen die struikelt achter die vent die mij onder schot houdt. En die stond op drie meter. Hè? Dus dat over, kijk als iemand over een meter voor je staat, dan kun je hem nog pakken. Ja. Drie meter overbrug je niet. En, en, uh, en toen denk ik, van, en die, die vriend die struikelt, ik roep hey, even. En op dat moment draait die gast voor zich, die draait mij even de kop om... En toen sprong ik weg op dat moment. Er stond een stapel hout tegen de schuur aan daarachter. Ik denk, planken. Ik denk, ik spring daarachter. Want je ja. houdt, op het moment dat je doet, dan hou je er al rekening mee dat, dat de kogels in je barst zullen slaan. Hè? Ja. Het is, ja, het is eigenlijk niet te beschrijven, het is pure doodsangst. En, en toen ben ik dus weggevlucht. En die mensen die aankomen rijden met die auto, die zien mij ineens over dat erf vliegen. En die denken, wat is hier aan de hand? En toen ben ik over het weiland hiervoor ben ik naar de, de buren toegevlogen. En daar heb ik... Die heeft onmiddellijk de politie gewaarschuwd. En die politie was er met tien minuten. Maar in de zijn die luiden met een rotgang vandoor gegaan. Die, mm -hmm. van die vriend van mij, die hebben ze over een sloot heen gedrukt. Een, een hele berkenboom vlak. En die auto die hing half over de sloot. Anders konden ze er niet langs. En toen zijn ze met een rotgang richting Drachten gereden. Want daar zat hun compagnon. Mm -hmm. zij, zij zaten de hele tijd... Ze hadden een verrader in Appelscha... en ze hadden een compagnon in Drachten... En van daaruit kwamen ze steeds naar Appelschart toe, snap je wel? Ja, ja, ja. En die vent had dus die connectie in Amsterdam. En, en uh, op zo'n manier, en toen wist ik niet wat voor auto het was. Toen zijn ze dus met een gang door doorgereden 200 kilometer. Toen kwam de politie, toen zegt mijn vriend, die zegt, ja het was een voor het Scorpio 3,2 injectie. Nou, daar reed er maar één van in Friesland. <laughs> dus, en toen kwamen ze dus, uh, dat werd onmiddellijk doorgegeven. En toen kwamen ze twee motorpolitieagenten tegen, vanuit Drachten. Toen hebben ze de auto gekeerd op de weg, hebben ze het pistool eruit gegooid, dat heeft een vrachtwagenchauffeur weer opgeraapt. Oh. En, en uh, toen zijn ze met de rotgang naar Bakkenveen gevlogen, een dorpje hier vlakbij. Ja, ja. En daar waren ze met de weg bezig, dus dat, daar lag een hele lading in zand op de weg. En toen zijn ze met die auto met een rotklap in dat zand gereden. En toen zijn ze dus uit die auto gesprongen. Autototel los, de weilanden ingevlucht. En toen zei ze de, de, met een. De, de politie, dus die was er met vijftig man. Met, uit Groningen, uit Oosterland en uit, uh, uit uh, Oost-Tellingwerf. Smallingenland, een vliegtuig in de lucht. Dus, uh, ja, ik zeg, dat mag allemaal ook wel. Hè? Dat gaat ja. ook om mijn personen uiteindelijk. <laughs> Dan is vijftig man wel wat aan de kader gekant. <laughs> ja, even hey, doe het het nu? maar. maar neem nee, maar, maar, maar even ja? korte ik maar even onderbreking. Ik bedoel. Ik zie gewoon een film, hè? Doe de ja. movie. <laughs> Tja. Ja, nou ja. Want, want dat geeft hem natuurlijk... Hè? Want we zitten nu natuurlijk even op het moment dat je te maken krijgt met criminaliteit. Maar wat jij allemaal mee hebt gemaakt, dat, dat, ja. dat, dat, dat is vrij filmisch, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is, ik heb in 1979 al, hè, wat ik vertelde over die 16 ons... Toen heb ik dus al op het bureau ges, heb ik al een heel verhaal gehouden over de criminalisering van de hele materie. Ja. Dat was in 79. Dus stond en, er ook in, de, in hun proces verbaal van uh, uh, ondanks de grote hoeveelheid wil de politie de heer de Jong niet aanmerken als een reguliere dealer gezien zijn ideologische opstelling. Kijk. Dat was in 1979. En toen in 89 dus, toen hebben ze dus een, die ze die ze na een uur te pakken. Mm -hmm. en ja, de, ga even verder ja. Ja, in de weilanden, die hebben ze dus met de, met de kop op de grond en de pistool in de nek hebben ze die gearresteerd. En die moesten zich uitkleden bij de auto, omdat ze onder de drek zaten. En uh, allemaal toeristen erbij. Ja, Je weet Bakkenveen, toeristen. Zijn. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus, uh, en toeristen. Dus ze werden in feite vernederd. Maar die vierde gast die me onder schot had gehouden, die was er niet bij. Dus die hebben ze s'avonds om één uur van een gejaarde fiets gehaald. Want die was op weg naar Drachten. En, uh, en toen hebben ze die gepakt. Dus de volgende dag moesten wij ze met die, die twee vrienden en die jongen die op de tuin was. Dus drie vrienden. En ik moesten met de vierde die mensen identificeren. En dat hebben we dus gedaan. Hè? De volgende dag op het politiebureau. En, toen, en nou komt het dus. Toen zijn ze na twee dagen zijn ze dus vrijgelaten. Hè? Mm -hmm. en, en nooit veroordeeld, want dat breekt later bij een kort geding in 1991. Dat ze, eh, want de officier die vond het had al, het ging om een wietteler en het had al genoeg geld gekost. Dus ze zijn daar nooit voor veroordeeld. Jesus, Jesus. En dat heeft bij mij zo'n kwaad moed gezet. Dus toen ben ik in 1991 kort gedenkt in de zaak nee, toen hebben ze dus mijn planten ook nog laten staan. Want kijk, het was in die tijd zo, als ze bijvoorbeeld bij jou op het erf kwamen voor een uh, verkeersovertreding. Hè, dan, dan, uh, nou ja, dan, en ze zagen je planten, dan was het zo, daar komen we niet voor. hè? Hmm. En tegenwoordig, als ze bij jou op het komen voor een verkeersovertreding, dan zijn ze die hele overtreding vergeten en dan hebben ze druk met de planten. Ja, ja, ja. Dus dat, nou, dat is wel een hele verschuiving van mentaliteit natuurlijk. Ja, ja, ze, wanneer heeft dat volgens jou eigenlijk ingezet, uh, die verschuiving? W wanneer begon jij dat echt te merken? Nou, ik heb dus in 1991 dat kort gedenken Begin in staat 90. gevoerd en uh, dat heb ik dus uh, verloren. Ze dachten eerst dat ik het hier gewonnen had, trouwens de politie. En uh, toen kwamen ze ook op mijn tuin voordat die zaak, spe uh, de, he, voordat die zaak dus, uh, ging spelen. En uh, ja, dan had ik, hem wel, had ik ze wel aangeklaagd via het kort geding. Maar dan kwamen ze foto's maken. En dan stonden we gewoon tussen de planten te keuvelen met elkaar. Mm -hmm. 300 stuks, hè. Dus dat <laughs> nou, was, was uh, geen probleem. En, en toen, uh, uh, toen, na dat kort geding, toen heb ik uh, toen... Uh, nou, toen zijn ze hier ook nog geweest, maar toen had ik er nog een stuk of zo staan. Dus, uh, en daar hebben ze verder ook geen, uh, geen, geen, geen, niet moeilijk over gedaan. Maar toen in 1992 kreeg ik weer een nieuwe inval. En toen uh, kreeg ik uiteindelijk duizend gulden boete. En toen ben ik in hoge beroep gegaan. Want je uh, zegt duizend gulden, maar dat is een principiële kwestie. Mm -hmm. En toen uh, stond er in de krant in uh, 94, dus uh, waarom boeren kool niet te roken? En toen zei die officier op een gegeven moment, dit, dat is wel grappig. Die zei op een gegeven moment tegen mij van, ja, uh, verbouwt hij ook boerenkool? Ik zeg, nee. Hij zegt, waarom niet? Nou, ik zeg, het is waarschijnlijk niet te roken. <lacht> en was het dat al geweest? Dan hadden jullie het alsnog verboden. <lacht> <lacht> dat is het al gedubbel gehoord. Dus, dat was in 1992 in, uh, in in in dus. En toen hebben ze maar uh, 16 jaar met rust gelaten. 16 jaar, dus dat in 2008... En... Maar wat je, wat je vroeg, ja, daar kom ik even op terug van 1995. Ik denk dat in 1995 na zorgdragen daar een verschuiving heeft plaatsgevonden. Toen is Kok geloof ik naar het Europese uh, uh, Hof geweest, of in ieder geval zo'n vergadering van de EG. En daarna toen is er een soort. Uh, toen is de repressie eigenlijk wat min of meer ingezet. Nou ja, je kijkt, je had de paarse drugsnota, en toen, toen, toen. Ja. Le leek het er heel even op. Dat, dat, dat het begrip thuiskweker een, een, een, een schakel ging vormen in uh, de bevoorrading van de coffeeshops. Ja. En, en, en nou, daar, daar was eigenlijk. En er was toen de tijd ook een, een meerderheid, hè? want volgens mij ja. is dat iets later weer die, die motie van apostolo geweest. Ja, en de VVD was ook voor liberalisering toen. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus uh, maar ja, blijkbaar. En dat is wel eens vaker gesteld, dat, dat het buitenland heeft in die tijd toch wel uh, ervoor gezorgd, en, de Fransen waarschijnlijk, ja. dat, dat, dat, dat dat niet, uh, ja, niet is ja, opgezet. was gezet. een zorgdrager, hè? dat was natuurlijk heel tragisch, want de, de D66, die was dus voor legalisering, ja. en toen kwam er dus een minister van uh, Justitie weer uh, niet uh, zorgdrager. Winnie ja. zorgdrager. Ja. En je had Bosch, ja. Volksgezondheid. Ja, en toen dachten we allemaal van nou, dit is appeltje uitje gewoon. Ja. Wat doet dat mensen? Je mocht toen eerst nog... Want hier is die had bepaald van het CDA notabene, je mocht 35 gram in bezit hebben. Mm -hmm. En dan had je voor, zeg maar 5 gram per dag, dan had je voor de hele week genoeg. En, en toen kwam zorgdrager en toen mocht je ineens maar 5 gram hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Sterker meer verbouwd worden. Dus voor, <coughs> voor een partij die voor, <coughs> ja, nou wat doorheen gaat zitten hoesten, dan... Ja, <laughs> ik bloot te veel sorry. Nee, het te veel, grapje. Nou, maakt niet uit. En, en, maar, en en dus in feite voor een partij die voor liberalisering is... is dat natuurlijk heel schrijnend hè, dat ze dan met zo'n... Ja, maar, maar kijk, maar we praten nu over de jaren eind jaren, eind jaren 90 inmiddels... Hè, ...want die, ja. die drugsnota is dan van 97 en ja, toen to, to, to is het eigenlijk... <coughs> toont het te gebeuren, maar is het niet gebeurd. Maar je, ja. je geeft aan in 2008... Werd het echt anders? En dan moet ik even uit mijn hoofd. Ah, uh, oh, de... ik denk 2007, want ik heb het boekje De Wietindustrie. kan ik iedereen aanbevelen van Nicole Maasdijk en uh, Michiel Panhuizen. Ja. ja. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Ja, die kennen wij. Dus, <laughs> dus ja, nou, en, en daar staat in uh, ook een artikel over mijzelf. Dat is in uh, uh, uh, hoofdstuk 7. Maar dat gaat over de Beeldenstorm, heet dat. Hebben ze dat genoemd? En daar tonen ze in aan dat in feite toen het, de, de overheid. en het, uh, met name de OM... zijn bewust een uh, gelikte mediacampagne gestart om cannabis in het discrediet te brengen. Ik weet nog wel in de nieuwe krant toen in 2008 een grote foto van uh, Max Daniel. Nou, die ken je ook ja. wel. De onderkorpschef van uh, Friesland was hij toen. En, uh, en hennenbestrijding. En die zei van uh, de adrenaline man. Hè? Hij rookte niet en hij deed een karate en hij stond voor een motor. en uh, ja. Hij was lid van de Pinkstergemeente. Ja, dat stond er niet bij. <laughs> <laughs> maar, ja. maar in ieder geval... Een dat was in 1979. En toen in 1989, dus, toen hebben ze dus een, die ze aan u schuldig en onschadelijk was, dat zou hij wel eens even in negatieve zin bijstellen. En dus toen begonnen zij met een gelikte can, uh, cannabis-criminaliserende uh, campagne. En dat was, is bewust gedaan. En dan kwam ik in feite met nederwitte movie, uh, fiets die dat was doorheen, zeg maar. Mm -hmm. He, dus, uh, maar dat dateert uit die tijd, laten we zeggen ook. 2007. Ja, maar goed, Maar de, kijk, jij hebt je, heb, je hebt heel schilderachtig net beschreven hoe jij omgaat met criminelen. Nou, dat is nogal doortastend, maar je hebt eigenlijk een soort houding ten opzichte van een staat die jou een voet gaat waszetten. Ja, ik, ik, ik, ja ik, ik, ik, ik vind het onverteerbaar in feite. He? Ja, nou goed, maar de, de, de, de rechter had in zijn motivering ook, gaf hij ook heel duidelijk aan dat een van zijn overwegingen was om jou geen straf op te leggen... Uh, dat je dus geen contact had in het criminele circuit. Ja, dat dus, ja, is zo. Ja. Dus in, in die zin uh, levert je die, die, die, die houding... Eigenlijk nu ook op dat je geen straf krijgt. Wat, wat... Ja, ja, dat, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat zou best een rol gespeeld kunnen hebben. Dat ja. die zaak vanuit het verleden toch nog een, een beetje zo weer recht zetten. Dus ja. eigenlijk begrijp ik hieruit dat uh, als je met cannabis dingen doet en uh, dan is het sowieso niet crimineel zolang je er maar geen criminelen bij haalt. Ja, en dan je, moet je eerst afvragen wat is crimineel natuurlijk. Kijk, ja, je dat kan het ik. Zeggen... Iemand die 100 lampen heeft hangen, kun je zeggen, ja, dat is een crimineel. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als, als je gewoon verantwoordelijk met zijn planten omgaat en geen gif gebruikt. Maar ja, als je gif gebruikt en verzwaringsmiddelen, dat, dat noem ik crimineel eigenlijk. Je hebt wel ja. mensen die hangen meer dan 100 lampjes in de kerstboom. Ja. En ze verzwaren <laughs> hem ook nog met sneeuw En ballen. <laughs> en ballen, Ja. Ja, maar dan ben je dus crimineel. Ja, nee, ja precies. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar dat zijn we helemaal eens. Maar ik wil iemand, het is toch niet zo iemand ja, die 100 lampen heeft hangen, dat is natuurlijk wel heel veel. Maar dat hoeft op zich nog niet. Als je dan op verantwoordelijk kweekt en op biologische wijze en geen pesticiden gebruikt... dan is het op zich nog niet een crimineel natuurlijk. Als die geen stroom steelt? Nee, dat doe ook niet natuurlijk. Je moet gewoon nee, geen foute dingen doen. Precies. Kijk, eigenlijk zou je het veel meer denk ik, zo moeten indelen, dat als het hierover gaat, dat is ook eigenlijk voor de coffeeshops zo, van dat dus dingen die te maken hebben met de handelswaar niet automatisch je tot een crimineel kunnen maken. Maar dat is nu nee. wel zo. Hè? Ja. Dus ja. in die zin, iedereen met meer dan ja, eh, zoveel gram is een crimineel. En dan zijn... Ja, kijk, dat is wel zo. Maar ik zag een paar jaar geleden ook uh, we Spuit en Slik op de televisie een man. die dan zag je een silhouet hè en ja. die man zat met vervormde stem. en die verdiende 40.000 euro in de week. <laughs> ja, dan denk ik toch al snel dat is een crimineel. Ja. Mm -hmm. Je hebt uh, van die bankiers, uh, die hoeven ze helemaal de stem niet te vervormen, die verheffen hun stem desnoods als het uit, uh, ja, echt uitkomt en die tikken dat uh, per dag af ofzo. Ja, dat zijn we wel eens natuurlijk. Ja. Ja. Ik, ik zit trouwens net even op, op internet te kijken over het, het drugsbeleid echt? in uh, 2007 en dan doemt er het, uh, het rapport op geen deuren maar daden. Ik weet niet of ons dat nog wat zegt. Doe dus, zeg jou dat nog wat? Nee, nee, nee. Nee, mij ook niet. Nou ja, Cyril Feinhout heeft daar onder andere aan mij geschreven. De voorzitter was Wim van der Donk. Dit is waarschijnlijk het rapport van de commissie van der Donk. Ja, dat wel. En kijk, want we hebben natuurlijk in die periode na zorgdrager... ...laten we zeggen, christelijke ministers van justitie gehad. En op ja. volksgezondheid, ja, Klink heeft er gezeten. En, ja. Um, ja, Klink heeft er lang gezeten volgens mij. Die ja, ook... Klink kwam natuurlijk ook met een lijst van de RIVM waar cannabis op de 11e plaats staat. Ja, ja, ja. Dat, dat, de, de, de, de, de Klink is denk ik, uh, nou ja, een van die CDA mensen die op zijn minst vanuit feiten werkt. Het is een ja. arts en, uh, en, en je, ja, kijk, het punt is natuurlijk dat de cannabis wordt natuurlijk bestreden op basis van een moreel oordeel. Mm -hmm. en, en dan gaat die lui. En ik denk vooral de christelijke partijen, want de VVD ook misschien, zouden ze het wel willen legaliseren, maar ze hebben dan waarschijnlijk de CDA in de toekomst nodig. Maar, maar, maar... En dan willen ze ze niet voor de kop stoten. Want uh, de, de, kijk, ik, ik heb uh, als cannabis kieswijzer heb ik wat zitten uh, twitteren. En ik heb ook wat ri juist richting de VVD gestuurd. Uh, de, de, naar een uh, wetenschappelijk instituut. En wie weet luisteren we een paar VVD'ers. Ja. Maar nou, uh, yeah. Wat ik mij dus afvraag, hoe komt het nou dat, dat, dat, dat nou ja, echt, laat maar zeggen, de Uw liberale Bolkenstein, die is die wil het liefst allemaal alles vrijgeven. Ja, ik ook. Me me meerdere mensen. Uh, uh, die wat ouder zijn, komen dat tot dat tot inzicht van achter, een CD-jaren. Ja. Maar ja. waarom is de VVD zo omgeslagen? Want mijn analyse is van ze zijn hard tegen criminaliteit, omdat ze bang zijn dat ze anders rechts worden ingehaald door, door mensen die dat. Nou, door de PVV, ja, nee, ja. Ik, ik, ik, nee, ik denk dat dat zeker een aspect is wat je zegt, hè, dat ze bang zijn recht vandaar ook die stevige taal, hè, die crimefighters, dan moet ik wel ja. zeggen dat ik vind dat, dat Van der Steur een hele andere taal aanslaat. Ja, ben je... Ook, uh, if, ben je... In verband met dat lekken van de politie bijvoorbeeld, dan zegt hij niet van... Uh, ja, hij zegt dat kan gebeuren dat er op die 55.000 man een paar zitten die niet oké okay zijn. En dat zal in de toekomst waarschijnlijk ook nog wel gebeuren. Mm. Of stelden zou gezegd hebben van nou dit gaan we keihard aanpakken. Het <lacht> moet niet weer gebeuren. En, nee, maar hij slaat toch een andere toon aan. Hè? Ja, ja, ja. Maar dat is zeker een aspect dat ze rechts ingehaald worden. En ik denk ook dat ze bang zijn. Die, bijvoorbeeld het CDA die heeft het over het groene gif. En die willen de koffieshop sluiten. En, die, en als ze dus, uh, daar nou voor liberalisering zou kiezen, dan stuiten ze het CDA voor de kop. En die hebben ze in de toekomst misschien nog hard nodig. Dus ja, eigenlijk wat dat jij moet ze niet. Eigenlijk wat jij zegt is, het, dat, is, is dat, laat ik maar zeggen, de consequentie van, van, van veel stemmen willen halen. Ja. Is dat het drugsbeleid een soort, uh, ja, soort koehandeltje is. Ja, ja, ja, ja, dan ja dan precies. Ja. We zijn in wezen een soort ruilmiddel. Ja, ja nou, dat altijd is weer. En het wisselgeld. Het, het, ja. ja, en wat dat betreft is gewoon in die zin, het onhandige is eigenlijk dat we... Hoe lullig het ook klinkt, maar we zijn een minderheid. Ja. Ja, ja, nou en, maar goed, maar dat... dat eh, ik wil een nog grote even... minderheid, maar een minderheid. En ja, maar een en, uh, grote minderheid, ja. Ja, maar dus die is toch, daar kun je dat mee doen of zo. Hij uh, ja, je... ja, heeft maar 13 zetels, dus als we het nou over minderheden hebben... Ik ja, wil ja. Maar... Ja, dat dat slaat, het ligt hem gewoon aan die VVD. En wat ik ook denk van uh, de farmaceutische industrie, dat is een heel belangrijk aspect. Want kijk, ja, zei, je weet, ja. andere, met wietolie kun je geweldige resultaten bereiken. Ja. En, en, en, en ik heb op die rechtszaak ook gezegd, van, het is natuurlijk te gek het recht op zelfmedicatie. Je mag wel kamelen en brandnetels en, en, en salie en weet ik wat uit je tuin halen. Maar als je dan een plant uit je tuin wil halen voor je eigen welzijn, dat mag dat niet. Nou, dat is de fucking limit. He? En het recht op dat zelfmedicatie. Is, dat is over de limit, eigenlijk. Ja. ja, precies. ja, dat is gewoon belachelijk. En het, ja. het hele, het is, we hebben het over een plant, man. He? De van een plant. Ja, nou ja, de, de, de, de, de, de, eigenlijk is dus de conclusie dat, dat, dat, dat als gevolg van. Partijpolitiek uh, gedoe en uh, ja. het vormen van machtsblokken, uh, uh, het drugsbeleid blijkbaar een van de, van de ruilmiddelen is voor ja, de politieke partijen. Ja. ja, en ik denk ook wel gewoon dat ze het zien nog steeds als vanuit de jaren zestig natuurlijk een ondermijning van de gevestigde orde. En dan zeg ik op mijn beurt niet een ondermijning, maar een verbetering. Eh? Ja, nou nee, maar kijk, ik, ik vind het echt heel raar dat liberalen uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zo... zo tegen, nou. tegen die wiet zijn. Nou, slaapt... maar, maar kijk wat je nou zegt. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ik val je even in de reden. Maar ja, met is die V rechts, rechts inhalen. Kijk, ze, ze hadden natuurlijk die crimefighters. Ik denk dat ze ook zoiets hebben, als we het nou gaan legaliseren... hebben die klootzakken ook nog gewonnen, weet je wel, die criminelen. En dat laten we niet gebeuren. Ja, maar iedereen die een beetje kaas van de materie heeft gegeten... ...weet ook dat, dat de regulering van de achterdeur... Uh, je, juist heel veel ...dat je dan heel veel middelen vrijmaakt... ...om andere vormen ja. van criminaliteit aan te pakken. Ja, zonder meer. En, maar, maar, maar dan de, is het de, toch heel mooi wisselgeld als het om de CAO van de politie gaat... Daar heb ik een stuk over geschreven. Hè? Dat heeft eind april in de krant gestaan. Van. Uh, uh, uh, verbetering politie CAO door legalisering Witte. Ja, Daar ja, heb ik ja. een heel stuk over geschreven. Van uh, 400 woorden. Ja, ja uh, uh, uh. Ik, uh, ik hoor net uh, dat jij. Op dezelfde, of ik, ik lees net dat jij op dezelfde dag jarig bent als Ad van der Steur. Wist je dat wel? Uh, nou, ik geloof dat ik nou door een tunnel rijd. <lacht> <lacht> Piep! <laughs> nou ja, aan de andere kant, ik bedoel, uh, wie weet, ik, bedoel, ik, ik kan hem er eens aan herinneren. Kijk, we zijn dezelfde dag en ja, kunnen we dat ook nog samen vieren. Nou ja, kijk, ik, ik bedoel, ik, mijn, ja, wij, mijn ervaring ik... met de meeste liberale mensen is uh, dat als je gewoon met ze praat... ...dat ze er al heel snel over uit zijn van ja, nou ja, we zijn we helemaal, eigenlijk helemaal niet op tegen. We zijn wel van, van, nee. van, van doe niet zo raar, er zit niks kwaads aan en... en, ja. en en, en, en dan, dan naar buiten, want ik kan me hier in Leeuwarden herinneren, wij hebben hier een tijdje lang Gert Dahlers als VVD-burger, ja, die, ja. die, die wou legaliseren en de complete VVD-fractie in de Leeuwarden-gemeenteraad, die ondersteunde dat. Er was gewoon een riante tweederde meerderheid in de raad die ja. voor een achterdeurregeling was. Ja. wat nou... En de huidige fractie, ja, als ik, als ik dan die teksten hoor, dan denk ik van hé, hey, dat is volgens mij gewoon gekopieerd uit een stukje opstelte: een brief aan de Kamer of uh, het VVD-partijprogramma. Ja. Ja, ja, maar die Dalas is wel een pikant detail. Hij was uh, homofiel natuurlijk, dat is hij nog. Ja. <laughs> ja. Hij, kwam, hij, hij kwam net zoals Sinterklaas ook aan met per boot. En je, ja, kijk, het je punt is... Aan, stond, hij nee, nee, nee, nee. stond hij samen met zijn vriend op de voorplecht en kwam hij aanvaren. Maar goed, dit allemaal tezijde. Was zijn vriend ja, ook zwart? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Hm? nee maar dat ze dat zei, waren wel dat kale pieten. Kale pieten. Oh ja. Maar wat ik wil er stond toen in de leeuwarden en die opmerking had ik zelf ook gemaakt. Van, uh, hij, wist heel ge hij, hij legde namelijk de associatie tussen cannabisgebruikers en homofielen. En in die ja. zin, dat we beide gestigmatiseerd werden. Ja, ja. Het dus wat een bij beide minderheden. Hij zei, ik kan dus heel goed begrijpen wat een cannabisconsument meemaakt... omdat ik als homofiel een beetje hetzelfde meemaak, eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee, nee, je... De vergelijking die maakte hij dus. Ja. ja. En... Nee, maar goed, ik, ik denk ook dat, dat, dat als je, je laten we zeggen, naar onze grondwet gaat kijken... Is, ...is dat je natuurlijk de positie van een minderheid uh, uh, uh, moet respecteren en uh, erbiedigen... ...en dat daar ook ruimte voor moet zijn. En dat is met de VVD zo, zie je, hun beginselprogramma van augustus 2008... Daarin staat eerbiediging van de persoonlijke levensfeer, mm -hmm. de integriteit van het eigen lichaam ja. en het recht op zelfbeschikking. Ja. Kijk, en met de, alle drie factoren wordt de kachel aangemaakt ja. door de VVD. Ja, dat, dat, dat, dat is, uh, nou ja, goed, ik bedoel wat ik zeg. De, de, de, de, de man die, die ik, waarvan iedereen altijd zegt: van, dat is nou een klassieke liberaal, de heer Bolkenstein. Ja. Die trekt dus een hele andere conclusie dan. Ja, nou ja, het, het conservatieve gedeelte binnen de partij. En, uh, ja, terwijl de partij het de laatste tijd niet zo goed doet. Want ik zag vandaag een hele aardige tekening in de Volkskrant. met uh, de hoeveelheden uh, commissariaten. En, uh, ja, ja, ja, ja. die meneer Hermans had. Ja, 18 geloof ik nu. Ja, dus het uh, dat, dat is. Uh, en, en de crimefighters zijn ook opgeruimd. En, en ze de... moeten binnenkort gaan getuigen, hè? Wie? Ja, Teven, Opstelten en Joris Demming. Oké. Okay. In de zaak van Demmink. Ja. Uh, ja. Ja. Nou ja, van zo'n jongen die dus ja. beschuldigt. En ze moeten gehoord gaan worden. En het is geen ja. Turkse jongen, het is een Nederlandse jongen. Dus, uh... Ja. Dus nou wat ja, dat betreft, uh, wie weet wat er allemaal te gebeuren staat. Uh. Ja. Ach, ja. Dus, maar ja, misschien moeten we ook niet al te veel lobbyen bij de VVD, maar... Misschien moeten we uh, toch, toch ook begeerd Geert zijn. Want... Oh ja. ja, nou ja, 62% van de PVV aanhang is voor legalisering. Hè? Ja, die rookt ja, ook ja, zelf. De, de, de, de, de, de, de grote roerganger hemzelf slaat heel andere teksten uit. Van zoals een koffieshop moet op een kilometer afstand van een school zitten. Dat hebben ze letterlijk in, een partijpro of in het door Geert gedicteerde partijprogramma staan, laat we zeggen. Dus... Uh, dat, we, we hebben ooit eens in PCN-verband... Jeroen, jij was er toch ook bij dat we met meneer Elissen spraken? Volgens mij wel, ja. Ja, dus dat, nou, dat vond ik nog een enigszins een redelijke man. Ja. En die, ja, die ex, had een politieachtergrond. Die was commissaris of zo geweest, dat had hij allemaal niet gedaan. Maar daar was nog wel mee te, of, uh, mee te praten. Maar, ah, yeah. maar ja, en ja... Ik heb me ook zitten verbazen dan over voor Nederland, hè, met meneer Moscovici. Die, die, die, die ons ja. steunen ons product dan weer van ganse harte. Hè, die die, die, die uh, Joram van der Sloot die, die was eerst tegen, en uh, sinds Bram er is, is hij voor. Dus. Uh, ja, maar zo'n partij word je ook niet vrolijk van. Hè? Die willen de straffen drastisch verhogen. En uh, nou, dat vind ik, uh, dat ik. Nee, ik word er ook niet vrolijk van. Maar ah, dit aspect is wel weer uh, mooi meegenomen. Ja, dat is waar. Kijk, wij, wij, wij zitten straks. Lachen in een traan. Uh, ja, precies. Nee, maar we zitten straks als cannabis kieswijze weer. Uh, misschien binnenkort met de verkiezing. En dan, dan als je kijkt nou, tegen, nou. tegen die wiet zijn. Het, het, het, het nou, slaat... Ik denk wel metingen van hoeveel zetels uh, gaan halen, dan, dan, dan ziet het er wat droeviger uit, denk ik, wat betreft meerderheid die een regulering wil. Die, die wordt er mij niet, volgens mij niet groter op uh, de, de laatste tijd. Ah, nee, Ik denk dat de VVD ook een sleutelpositie heeft. Toch wel? Jawel, maar... Ja. En dat je daar ook moet wezen. Ik wil, en het is, de, het is wel bekend dat de JOVD natuurlijk ook wel voor ja, dus alleen wat je bij die partij niet ziet... er is weinig discussie zoals het lijkt. He? Eigenlijk... eigenlijk de partij zelf. Misschien moeten we lid worden, Doeder. <laughs> nou, het is op zich een idee... Het, ja. is, het is altijd wel gezellig bij Ila, ze hebben altijd uh, lekker biertje, drankje, ja, goede catering, ja. dixieland muziek, ja, ja, ja, ja precies, dus, nou kijk eens aan, <laughs> nee maar dat, dat, kijk, ik bedoel, dat, dat is ook, dan zitten we een beetje in de gedachtegang van, van, van, van, van hoe, euh, als, euh, nou, laten we zeggen, als, als coffeeshop ondernemers jarenlang hebben gewerkt, van bemoeien met die euh, plaatselijke politiek, bemoeien met de politiek, zet dingen op de agenda, brengt ja. een partij een, een discussie op gang. Want wat er in zo'n partijprogramma staat, dat is natuurlijk niet een, een vaststaand gegeven. Omdat nee, dat is een op, ja, op de PVV na zijn het allemaal democratische partijen. Dus, uh... ja, en wat ook nog is, zoals momenteel dan zijn er ongeveer 113 een, een zetels die zijn voor het openhouden van de koffieshops. Ja, ja, ja, Kijk, want dat heb ik voor de rechtbank ook in april al gezegd. Want oh, daar wordt de VVD ook bij, hè? <laughs> ja, precies. Dus ik bedoel, nee, maar daar zou ze ook veel meer op moeten wijzen. Kijk, als je ervoor bent om die coffeeshops open te houden, dan, dan moet je gewoon de achterdeurproblematiek regelen. Want zoals je het nou doet, dan zullen ze op een gegeven moment moeten sluiten. En dat jullie zeggen dat je ervoor bent om ze open te houden. Ja. Dus als we democratisch te werk gaan, dan moet je gewoon vanuit die optiek ook. Uh, uh, ben je verplicht om die achterdeur... fatsoenlijk maar, te geven. Dat misschien... heb, heb ik ook gemaild. Hè? Ik heb ja. ook contact met GroenLinks. Maar dus, dus, Doe ja. dat. Denk je niet dat je misschien... op een bepaald... Jij bent in die zin heel principieel... idealistisch. Ik bedoel, je maakt het de politie niet lastig. Je zegt meteen wat je hebt gedaan. Dat scheelt, weet ik, hoeveel onderzoek... en gezeik en toestanden en zo. Ja, ja, ja, en, dan, en dan krijg je alsnog de hele donderstorm... over je heen als het even mee zit... Ja, nou, dat is niet... Ja, maar weet maar, je hoe dat maar, komt? Ja, maar die ja. politiek... Misschien onderschatten wij gewoon die... Uh, ik zal maar zeggen, die ambivalentie... Die in die politiek mogelijk is. Gewoon... Het, hè, dus ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, ook nog zo, dingen zijn op bepaalde niveaus... Die wij eigenlijk nooit te zien krijgen. Van, ja. Vanuit waar af en toe signalen worden afgegeven... Die op die mensen heel veel indruk maken. En daar houden ze zich meteen aan. Terwijl ze in wezen als mens... Heel erg neigen naar de dingen die ze zien en die ze snappen. En zo, hè, om maar een voorbeeld te geven, in Terneuzen, daar was ooit het gemeentebestuur uitermate content met uh, ja. Checkpoint. Nou, te gek toch? Florerende zaak, parkeergelden, uh, geen ja. verkeer in het centrum, we zetten er nog een bordje naartoe. Uh, ja. hey, allemaal goed geregeld, helemaal ja. blij. Totdat dan ergens van een ander niveau een soort signaal komt van, ja, maar dat is te groot. Maar oh, uh, het... zo, dat staat ook in het boekje Wietindustrie. Dat begint dus met die uh, checkpoint. Ik ben de man zijn naam. Heb ik Maddie, bij. Maddie, precies. En uh, hij wou daar oh. een skihal ski gaan beginnen. Ja. ja, ja, ja. Dat, en, werd, en, dat werd te groot, toch? Precies, nou, dat was het punt. Nee, kijk, het ging zo. Uh, hij, ja, hij wou, misschien te groot, maar hij wou daar een, een skihal beginnen, omdat hij een fanatiek snowboarder is. En, en uh, dat uh, zou hij dan doen met geld wat hij met die koffieshop ja. verdiend had. Werd, kijk, dat heb ik in mijn betoog ook gezegd. Je zegt van een koffieshop, het geld wat jullie verdienen, dat is crimineel geld. Uh, dat is het kapitaal wat je verdiend hebt, dat is uh, crimineel kapitaal. Dus daar kun je niet in, uh, een ski hal mee gaan financieren, want dan ben je een, paar een soort zwart geld aan het witwassen. Nee, dat klopt niet. Nee. Terwijl, terwijl jullie gewoon belasting betalen. Ja, dus ja, ja precies. precies. Het is de fucking limit, maar dat nee, heb maar... ik ook in mijn pleidooi gezegd, hè, dat het schandalig is dat, gewoon, dat je gewoon het vermogen van iemand die een koffieshop heeft gaat betitelen als crimineel vermogen. Ja. Daar heb je gewoon voor gewerkt. ja. ja. ja is nou, nee, maar dat, dat, dat, dat ik bedoel, kijk, als je het onderwerp, uh, laat me zeggen, uh, belastingdienst en uh, onderneming aansluit, dan kom je ook op een uh, ja in, in een, een heel uh, gebiedje weer terecht, want ja. uh, hè, we hebben laatst uitgebreid gehad over de 500 gramse uh, regel. Okay. Nou, de belastingdienst uh, die, die is verplicht vanwege een of andere wet. Om uh, de, een koffieshop ondernemer aan te geven. zodra uit zijn administratie blijkt. dat hij meer dan 500 gram heeft. Diezelfde belastingdienst wil de, dat je tot op de gram en de euro. nauwkeurig bijhoudt wat je inkoopt. Maar ja, jij snapt als geen ander. dat je dan snel over die 500 gram heen bent. Dus... Ja, ja, maar we hadden het net over witwassen. maar eigenlijk de achterdeur. dat is een soort van zwartwassen. wat daar gebeurt. Ja, dat, is ja, ook dat zo. klopt ook. Ja, dat is het ook. Dus, dus maar ja, kijk, ik wil jullie als koffie shop houden. Dus ik bedoel, dat, dat die 250 meter en, en weet ik veel, geen officiering. En, uh, ja, maar die geen ben ik helemaal op, voor. Het zijn, he? het, zijn allemaal, het zijn allemaal pestmaatregelen hè, om jullie te ontmoedigen. Ja. Ik heb ook in het pleidooi gezegd... van. Uh, nou, die grootshopwet, en dat is de zoveelste wet. En dat, ik zeg dat is gewoon een achterbakse afknijpmethode. En als je de koffieshops wil sluiten, zeg dat dan gewoon. Maar kom niet met zulke rot manieren aan, nou, want zo ga je gewoon niet met mijn om. Nou, ik, heb, ik heb een keer een Belgische journalist die schreef op: het, het is een zichzelf verwergend beleid. En ik heb de laatste jaren de indruk dat ze die verwurging aan het stimuleren zijn, laat maar zeggen. Ja, maar dat gaat wel ten koste van, uh, van jullie en de consument. Hè? Ja, ja, dat zeker natuurlijk. De kwaliteit van de wiet staat heftig onder druk door ja. als gevolg van het, dit beleid van de laatste tien jaar. Ja, dat kaart je ook aan voor de rechtbank natuurlijk. Dat en, dat... en het meest absurde is door, de, door, door, door het feit dat het steeds verder gecriminaliseerd wordt, de kweek, heb je ook, ontstaat ook het effect dat, dat, het, dat, het, dat het product wat, wat, wat aangeleverd wordt steeds sterker wordt. En dat wordt bijvoorbeeld nu weer tegen ons gebruikt. En daar zie je dat... Zichzelfverwurgen effect bijvoorbeeld ook weer terug. Ja, maar dat het een <coughs> sterk wordt, dat hoeft ook niet een probleem te zijn. Kijk, je hebt ook stroden van 80% ik bedoel, en zo heet Ja, ja, ja. Kijk, ik bedoel, het is een waanzinnige maatregel, maar dat geldt ook voor die 250 meter loopafstand ja. ten opzichte van een school. Want ja, een nou ja, ze beargumenteren het met van als, als jongeren op weg naar school geen koffieshops zien, dan zullen ze ook geen stikkie opsteken. Ja, dat dat doet... blijkt uit geen enkel onderzoek, maar zo zit het hele beleid vol met allerlei aannames. En, uh... Nou ja, ik zie het gewoon als pestmaatregelen. En Kijk, jullie krijgen een lading ontmoedingsmaatregelen op je dak. Dat doen ze gewoon om de hele zaak te ontmoedigen. Dat ja. ze voortdurend, dat net wat ik zeg, zo'n werd dat is gewoon een afknijpmethode. Ja, ja, ja. jullie, jullie kunnen nou heel slecht een goede wiet komen. Ja. He, ik hoor van mensen uit uh, Zwolle en uit Breda, et cetera. Ja. wij ook. Ja, en dat wie tegenwoordig het bij opbouwt verkocht wordt. Nou, het is ja. toch, godverdomme, oh, te ziek voor woorden, man. Ik, ja, dat, dat, is het, dat, dat is het ook. En, en, en dan betaal je dus ondertussen wel belasting. En dan zet de Hoge Raad, die zegt, winst gemaakt in een koffieshop is geen crimineel. De dertien zetels, die zijn voor het open. Ah, ja, dat, uh... Ik, uh, ja. ik heb nog wat... Uh... Even wat op internet gekeken en uh, de, de, ik, ik kwam een leuk stukje van jou tegen en dat heette de 17 wietpijnpunten van Doede de Jong. Daar heb je... Ja, hij heeft me pleit door. Oh. Ja, kijk, maar, ik oh. had het, het accent had ik gelegd op uh, uh, het maatschappelijk belang. Hè? Dus de handelswijze van het OM, hoe fysiek die is en hoe die in feite steeds meer een partij op zich begint te worden. En, en uh, daarmee gaan ze dus op de, hè, als ze bijvoorbeeld bij mij 100 kilo eisen, terwijl het maar 4 was uiteindelijk, dan ga je dus daarmee op de stoel van de rechter te zitten om de, om de straf in jou, uh, uh, zoals jij hem wil hebben, dat je die manipuleert. Hè? Dus je legt in feite de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat. Maar, maar als... wacht even, want het gaat nu even snel, want het is misschien toch interessant voor uh, de oplettende luisteraar. Uh... 100 kilo te laste gelegd terwijl het maar 4 nee, was. Ik, nee, het is nog gekker. Ik, uh, nee, we gaan er nooit helemaal over oh, zomaar. Kom er ja, te vanaf. Uh, terwijl gewoon die, uh, ik zou maar zeggen, die ambivalente te luisteraars goed weten. Wat, wat jou overkomen is. Nou ja, in 2010 heb ik dus in 2008 een info gehad. Toen, toen is het zo, toen uh, kreeg ik uiteindelijk 80 uur werkstraf en in hoge beroep ook. En die hoge beroepzaak is te zien op Nederwitte Movie. Mm -hmm. en toen in 2010 had ik ook nog een artikel, dat was op mijn verzoek, was dat in, uh, van Willem Oudenaar in de de Krant gekomen. En stond stond bovendoor als wietteler, het was een groot artikel. En daarin noemde ik de heer Max Daniel, hè, onze vriend, die noemde ik uh, uh, uh, een, woest om, een karik karikaturaal woest om zich heen pikkende havik. Met onbekookte uitspraken als hennep is de nieuwe cocaïne. Kijk, dat is die criminaliseringscampagne. He, wat ja, ja, is. Ja, ja. En, en er wordt zoveel verbouwd als de provincie Utrecht. En, en de, als wraak knippen ze elkaar de vingers af. Dus uh, niks was te gek om hennep in het discrediet te brengen. En, mm -hmm. dus, maar prompt, dat kon die man niet waarderen. En toen, in 2010 kreeg ik dus weer een inval. Dat was uh, drie maanden voor mijn hoge beroepszaak. Dus in december was het een hoge beroepszaak. En in oktober kreeg ik een inval. En toen, en toen ben ik dus... Uh, uh, mee gaan werken. Uh, toen werkte ik al mee aan Nederwitte Nede Movie. Vanaf 2009. En uh, toen ben ik dus met die film... Toen werd ik in 2011 kwam die uit. En een maand later, toen werd ik... Bureau uitgenodigd en toen werd mij te verstaan gegeven: Kijk, nou kom ik weer bij die 4 kilo. Ja. Van ik zou, zou 520.000 euro verdiend hebben in één jaar tijd met 7 oosten in een kast van 170 vierkante meter. Dus laat het, het zonder lampen. Dat, dat, staat in, uh, dat, dat, dat is de grondslag dat voor staat de... Op in mijn nou ja, kijk, maar dat staat ook in het Guinness Book of World Records, toch? <laughs> ja, ja, zeker. En dat schreef ook wel iemand op uh, Facebook. Ik zou natuurlijk niet straf moeten krijgen, maar de Nobelprijs van Landbouw. Want dit is echt... Ja. Uh, ik, overtreed, ik overtreed hier de natuurwet. Volgens mij is dit morgen de opening van de Fabeltjeskrant, hoor. Dat ja. was... <laughs> Nee, maar kun je nagaan hoe, in feite hoe eager hè, ze waren om mij neer te halen. Ik, ja, maar... ik, ik had met die nederwitte movie, had ik hun criminaliserende mediacampagne doorkruist. Ik had het beeld uh, het laten zien van een sympathieke kweker, die leuk met de, met de materie omgaat en met liefde voor zijn planten ermee bezig is. En een beetje wat de, de hippie stijl. En, dat, en daarmee heb ik hun beeldvorming doorbroken. Ja, van dat het allemaal criminelen zijn. En ik heb natuurlijk laten zien de waanzin van wel verkopen niet verbouwen. En dat werd mij dus niet in dank afgenomen. En kreeg ik dus prompt, want ze hebben bij mij dus in 2010 4 kilo gevonden. Wat ik zelf vind dat er was. Maar ze vonden bijvoorbeeld 11 kilo afval. En dat was dan, had in de pollinator gezeten. Nou je weet zelf wel, dat is gruis. Mm. En daar zat misschien 1 of 2% topjes in. En dat is dan 11 kilo toppen. Weet je wel, en, en uh, takken die er hingen, dat was misschien 4 vijf ons, want het was eind oktober. Dat was van inferieure kwaliteit en in feite te slecht om te oogsten, maar uh, te, te goed om weg te gooien. En dat was nog wel geschikt voor de pollinator. Dus, en dan de planten die buiten de, stek, de takken afgeknipt waren, dat was 350 gram per plant. Nee, dat kan niet, want die takken hingen al binnen. Dus op zo'n manier kom je wel op uh, 200 kilo. En dan ook nog eens een keer gebaseerd op binnenteelt. He, ze hadden de vogels van Sensis hier te en ze zeiden, nou daar heb je zoveel beplant. Ja, dat uh, waren planten van buiten die in de kas waren gereden, dus het was buitenteelt en dan heb je sowieso een stuk minder dan binnenteelt. Dat was in uh, juni kreeg ik dat te horen en toen in uh, augustus kreeg ik nierkanker, toen moest mijn nier eruit. Ik mm -hmm. had een uh, tumor van uh, 9 centimeter die vergroeid was met mijn hoofdader. Mm -hmm. o, ja, ik wou maar zeggen, het was, nou, uh, een, begon, ja, het was heel leuk met Nederwitte movie, want dat was een succes. En, uh, en toen kreeg ik dus dat uh, verhaal op het bureau en toen die nier. En toen uh, in 2011 uh, werd me dus uh, ook nog weer een plant uit de tuin gehaald. Een, uh, een 13 of 16 stuk, zei je. En toen kreeg ik dus in december een conservatoire beslag. Dus allemaal ja. één jaar. Hè? En dat was dus een week voor de kerst. Dat is ook zo echt psychologische druim, weet je wel. Ja. Je hebt kerst is naar de kloten. Wil, het heeft maandenlang, in, want uh, dat werd dus zo gezegd, van 520.000 euro... Werd ik voor aangeslagen, zeven oogsten in een jaar en dan uh, in een kast van 170 vierkante meter zonder lampen. En dan uh, zou ik, als ik, dat, uh, uh, als ik die boete zou krijgen, dan zou ik dus mijn huis in moeten leveren. Nou, dat, dat werd dan geloof ik op 300 of 240.000 geschat. Dus dan zou ik nog een dikke schuld bij de bank houden en bij hun. En dan zat ik voor de rest van mijn leven diep in de shit. Ja. Dus, uh, en, en maar, dat, dat, dat komt gewoon, dat schreef natuurlijk Maurice Veldman ook in de Rolling Stones. Van, uh, door je zo op te stellen als ik doe, ik had natuurlijk die, die documentaire Nederwitte movie, ik had allerlei stukken in de krant geschreven. Ik denk de laatste zeven jaar wel dertig stukken of zo. En dat werd me allemaal niet in dank afgenomen. En dat werkt als een rode lap op een stier. Mm -hmm. en, en, en zo uh, is dat OM dus in feite zo uh, belust om mij de grond in te trappen. En zo nou met deze rechtszaak hebben ze een gevoelige tik op hun neus gekregen. Even daarover nog, want, want uh, dit ging, uh, was in feite de strafzaak, jouw jou overtreding ja. van de opiumwet. Maar die zaak over die ontnemingsvordering, die, die, die moet nog komen. Ja, net als bij John en Ines, hè? die hebben ja. een ontneming van 210.000, wat niemand weet, maar dat is dus ook zo. Maar die zei bij mij, ja, wij, kon, wij, hadden, uh, wij zouden hem eerst in één doen, uh, ja. was de vorige keer was hij in één en bij John en Ines dus niet. Maar uh, uh, wij hadden ons uh, bewijs gebaseerd op uh, materiaal van Sensesit. Die zou een advocaat, Bob Fink, dat is mijn tweede, hadden zij ingeschakeld voor een second opinion. Mm -hmm. En, uh, uh, en, en, en dus, zij zouden dus ook aantonen dat die uh, teelt nooit kon. Omdat dat gebaseerd wordt binnen teelt en dat je dan nooit de oh. verenigheden kan krijgen die zij of insinueren. En... Uh, maar dat liep allemaal mis. En er werd iemand ziek. Het was een beetje de wet van Murphy. En konden wij het bewijs voor de ontnemingszaak niet goed rondkrijgen op tijd. En toen heeft Charlie ontheffing aangevraagd. Ja. En dat vond hij ook wel belangrijk. Want dan, dan is, wordt het een stuk overzichtelijker. Dus wij ja. vonden dat zelf wel een winstpunt. En, en uh, Dus die ontnemingszaak die komt nou nog. Maar ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt van uh, CNN. Van uh, Steven Kompier. Nog niet. Oh, nou, dat staat dus op. Uh, en, en, nou dat is dus een filmpje. En dan zegt Charling hem. van de Goot... die zegt aan het eind ook van kijk, ze hebben gesteld dit Hof. Het uh, jong is, uh, hij heeft niet uh, commerciële winsten gemaakt. Nee, dat, dat is ook. Ja, en ook dat ik er niet rijk van werd. Hij zegt, en en hij zegt, uh, dat je een kleinere oogst uh, uh, uh, uh, accepteerde omdat je niet onder lampen wilde kweken. Precies, dus dat hebben ze allemaal gesteld. En hij zei, dan zou het dus heel merkwaardig zijn. Als ze dus zeggen dat je geen winst hebt gemaakt, dat ze dan wel die winst of anders zouden moeten maken. Want ja. ze hebben gesteld dat die er niet is. Ja. Of en, die, ja. en, en, en, en je krijgt het zo de college. Hè? Ja. ja, is dat zo? Ja, want kijk, anders zou je nog kunnen zeggen van ja, je moet wachten. Wat Nee, omdat het was, twee, zij zouden die twee zaken zouden zij doen, maar het werd gesplitst. Maar dat houdt in dat die gesplitste zaak alsnog ook bij hun terecht komt. Oké, oké. Dus eerste dat, stond dat, zo bij hun was. Ja, en dan, dan, dan, dan, dan, kun, dan, dan, dan kunnen ze bijna niet anders. Nee, En dan zou je ook kunnen zeggen van uh, hé, je was er zelf bij bij dat voren. Dan ja. zou het in feite verplicht zijn te seponeren. Ja, ja want en dat komt nog bij. Als je dat niet oh. doet, dan, dan, dan is het ook nog een straf. Hè? Hoe ziet jouw advocaat dat? Is die, is die optimistisch daarover? Ja, ja, ja, heel optimistisch. Dat ja. zie je ook wel in dat. Uh, ja, dan moet je maar in kijken. Een filmpje van drie minuten, CNN. Ik heb, ik heb wel uh, zijn, uh, dat stuk wat uh, op de website van Anker en Anker Advocaten staat. Uh, over jouw zaken. Dat heb ik vanmiddag ja. wel getwitterd. Uh, daar komt het volgens mij ook in, uh, in, wel, wel in tot uit. Ja, dat geloof ik ook. Ja, nee, er zijn heel positieve uitspraken gedaan. En, kijk, en, en omdat je hetzelfde raadskamer krijgt. Nee, zien we dat ontzettend enthousiast tegemoet. En, en, en, en het OM, zitten die nu te huilen? of uh, zinnen Nou, dat, die... mag, dat mag ik hopen van wel. Nee, maar die kunnen toch ook nog weer een stapje hoger in, in, in de... Ja, nee, kijk, dat, dat zei Bart uh, Vollemberg Ze kunnen misschien uh, de zaak opnieuw laten bouwen. Dat kan dus niet. Dat kan alleen bij niet ontvankelijk. En dan gaat de uh, zaak weer terug naar een andere rechter. Maar als het uh, zoals deze is, een uitspraak gedaan... En dan kun je wel, kunnen ze in cassatie gaan, een, een kweken, die leuk met de, met de materie omgaat en met liefde voor Die wel ja. of niet terecht is geweest, maar het, het uh, vonnis blijft staan. Ja, ja, ja. Okay, Dus okay. Het, zo, dit vonnis dat staat. Maar de, de, de, ik bedoel, de hoge raad kan toch zeggen van, van, van het moet opnieuw? Nee dat, kan alleen dat kan een, nee, dat kan alleen als een zaak niet ontvankelijk verklaren. Oké, oké, oké. En dan wordt je automatisch terugverwezen naar een andere rechtbank. En dan ja. Moet ja, ja, ja. Heel, dat heeft Bart Vollamberg geloof ik ook. En dan moet de hele zaak weer opnieuw. Wat, wat is er nou waar van de bewering dat het gerechtshof hier in Leeuwarden zo conservatief is? Want dat blijkt hier bepaald niet uit. Nou, nee, dat had ik ook. Ik heb veel contact met Nicole, natuurlijk. Nicole Maas. Ja. En, en, uh, want die zal misschien ook mijn getuige deskundige zijn in de volgende zaak. Mm -hmm. Dus en uh, uh, ja, die had het er ook over conservatief. Ja, maar ja, goed, ik bedoel, uh, dat zou kunnen, maar dat blijkt hier niet uit. Ze hebben, ik hoopte natuurlijk altijd, kijk, vanaf 1990 heb ik altijd al gesteld, van, uh, werd er ook in de rechtszaken gesteld van, uh, ja, als je de zaken wil veranderen, dan moet je in Den Haag zijn of een referendum starten of een politieke ja. partij gaan oprichten. En toen heb ik gesteld van, ja, nee, kijk, in Den Haag zijn ze al losgezongen van de realiteit. Toen ook al. Kijk, en de enige manier om het te kunnen veranderen is via een rechter die zijn rug recht houdt. Ja. En nou zijn we dus een, een, een, een, een, een, sinds dat kort ding 25 jaar verder. En dan heb ik eindelijk bereikt wat ik wou. Mm -hmm. Dus ik wil je kan nagaan, het is voor mij persoonlijk een ontzettende triomf. Ik heb gewoon uiteindelijk hebben ze toch gedaan wat ik wou. Een besluit nemen dat in het belang is van uh, cannabis Ja. Ja, een zijn er af... nog uh, vragen in Utrecht, misschien? Ja, nou, we zijn er een ja, beetje ik stil. Ik zit gewoon echt ademloos <laughs> te luisteren al de hele tijd. Ik vind het prachtig. Ja, nou, mooi, daar ben ik ja, blij mee. Ja, uh, nee, kijk, wat dat betreft. Uh, op zich wordt het, het hele politieke spel. dat wordt, je zou kunnen zeggen, allemaal wat uh, achterbakser gespeeld of zo. En, is, ja. uh, en dan is zo'n zo zo volledig. Uh, uh, in wezen waar ze het altijd over hebben, transparant, oprecht, ja. dit dat. Ja, dat is dit. Dus uh, in die zin ja. uh, zou het ja. inderdaad schitterend zijn als dat uh, gehonoreerd wordt door, uh, door rechters die om zich heen kijken en ook denken van ja, ik bedoel, ik, ik lees van dat, dat in van, van he, dat, dat over alle partijen heen, dat er toch een duidelijke meerderheid van de mensen ja. voor. Het, voor experimenten, voor ruimte is. Ik doe, come on, weet je. Van, uh... Ja, kijk, het, het hele verbod is het natuurlijk het probleem. Want dat zeg ja. ik ook altijd. Als je, als je boerenkool gaat verbieden. en je, <laughs> gaat, je gaat de verkoop toestaan, krijg je exact dezelfde problemen. Het nou, ja, ja, dat... heeft geen moeite met het gewas te maken. Maar bovendien, wat natuurlijk bij mij altijd punt 1 is, is. dat is mijn kop en mijn lichaam. En het is niet aan een regering of een of andere politieke partij die het recht heeft om, om te bepalen wat ik wel of niet tot me neem. Precies, en dat, dat zegt het de CVD ook. Op... Ja. ja, en het criterium is altijd, je moet met je gedrag of je gebruik een ander niet concreet tot last zijn. Ja. Ja, dus, dus, maar, maar verder heeft er niemand een moer mee nodig wat ik doe gewoon. Het, het ja, is het enige concrete bezit wat je hebt, man. Je hoofd en je lichaam. Je de, hoofd de en je lichaam. We komen hier op een heel nieuw, uh, heel nieuw onderwerp. Wauw. <laughs> wow. Te gek. Maar dat is misschien voor een andere keer dan. Ik wou net zeggen, want ik word er een beetje warm van. <laughs> ja. Je hoofd het, en ja, je lichaam. Dit, is, uh, dit nodigt uit tot uh, ik, allerlei denk er even nieuwe niet aan over over. overwegingen. Maar goed, doe er wat ik mij nog afvroeg. Je, je bent ook een hele bewuste Fries. Heb je ook nog op een of andere manier het gevoel dat het wat uit heeft gemaakt... dat je als Fries voor het Hof hier in hadden stond? Nou, ik, ik had toen uh, met die DNA-zaak, kijk, ik heb het verleden jaar heb ik ook mijn DNA af moeten staan. Dat, dat was heel grappig, want ik was de ene dag, 17 oktober, opnieuw zien nog te zien. <laughs> en, en dat kun je trouwens op mijn site zien, steundoren.nl, bij de mede... Mm -hmm. Maar, en, en dan de volgende dag moet je DNA afstaan, terwijl je die dag daarvoor als wietkijker op de televisie bent geweest. Dus het is, maar, maar in ieder geval, daar hebben we bezwaar. Jij, jij moest de, uh, DNA afstaan, omdat je zo ja. hoog uh, ingeschaald werd als Nee, Iedereen moet dat tegenwoordig. Alleen bij verkeersovertredingen niet. Maar verder moet je, en eerst was het zo voor een zwaar vergrijp waar drie tot vier jaar op stonden, uh -huh. dat is al lang niet meer zo. Ze kunnen voor ieder vergrijp zo'n beetje DNA van je afnemen. Maar toen heb ik dus na veertien dagen bezwaren aangetekend. Of het nee, meteen. Maar na veertien dagen kwam er weer een rechtszaak van. En daar zat Henk Maus. Die ik weet niet of je die kent. Officier van justitie. Uh -huh. Eerst maar. Dus, en en dus we zaten met z'n uh, zessen in de zaal. We waren allemaal friezen. Dus het was ook een frieze onder onsje. Ja. Ik moet zeggen. Ik had wel het idee dat dat toen uh, wel scheelde. En uh, die Henk Maus. Die officier justitie. Die ging toen op zeven punten achter mij staan. Hè? Uh -huh. Let wel, de officier justitie ging fungeren als mijn advocaat. En hij verklaarde dat het had geen toegevoegde waarde had dat mijn DNA bewaard werd en bleef en dat het vernietigd moest worden. Met zo'n vonnis, hè, van 233.000 euro en dan uh, 100 uur dwangarbeid en twee maanden verwaardiging met een proeftijd van drie jaar, stelt hij dat het DNA vernietigd kon worden. Ja. Dus dat was een revolutionaire set. En, en, en nou ja, kijk, ik had, het was wel, dan ben je als Friese onder elkaar. En dat klinkt wel chauvinistisch, maar het was wel relaxed. He, he, praten jullie dan ook Fries? In het Fries? Nee. Ja, dat was ook in het Fries. En, ja? en, en je, mag, je mag dus in de rechtbank ook Fries spreken. Jongen. Dus dat kan, dat kan, zeg maar Holland op zich niet uit eerste hand goed volgen? Wij hebben, uh, <laughs> hebben hier in Friesland een, een, een, een dag, dat, die noemen ze Kneppelfreed. En dat ja, had, Kneppelfreed, ja, precies. En dat ging precies over dat punt. Dat, dat ging er gewoon over dat een, uh, hoe heet dat, een... Uh, in 1956 was dat, he? toen mocht er geen Fries uh, gesproken worden. Ook maar. worden in de rechtbank. En, en, precies. En, en, en, en sindsdien is, he, Fries is de Tweede Rijkstaal en... Ja. Uh, je en mag dat gewoon een we... Fries spreken. En uh, ze, hebben het, ze hebben het maar te fixen dat ze dat begrijpen. Maar dus, je kunt uh, het Fries Dus het kan, er kan bij jullie een uitspraak worden gedaan. Waar op het moment dat het gebeurt in Den Haag de minister... Absoluut niet begrijpt waar het eigenlijk over nee, gaat. Nee, dat hoeft niet, dat is altijd toch zo. Nee, nee, nee, oh, kijk, ja. de uitspraak is in het <laughs> Nederlands, maar als doet het zijn zegje gewoon in het Fries doet. Ja, en okay. en, en, en die, die rechters of de advocaat-generaal, die kan daar geen touw aan vastknopen. Pech, dan huren ze maar een, een, een, een tolk in en dan vertalen ze het maar, maar hij heeft het recht om Fries te spreken. Ja, precies. Ja. En dat heb ik in 2009, dat was toen in, in maart, had ik een rechtszaak en. Uh, ja, toen vroeg die rechter maar op een gegeven moment ook van, uh, en, en meneer de jong bent u alweer met de teelt begonnen, halvewege het verhaal <laughs> En ik, nou, ik wou niet liegen, hè? ik zei, daar laat ik me niet over uit. En, en toen uh, uh, moest ze glimlachen, dat was een vriendelijke rechter. En toen naar de zitting, toen sprak ik met de journalist, ik zei, daar baal ik van. Hè? Ik zei, ik ben in de bocht gegaan, ik had gewoon ja moeten zeggen. En toen heeft hij een stuk in de krant geschreven van. Uh, en zijn eerste plantjes die groeien alweer. <laughs> Dat was de laatste regel. He, dus, en toen ben ik, de, ook daarna ben ik ook in uh, maart 2009 aan die documentaire Nederwiet gaan meewerken. Mm -hmm. ja, ja, ja, Maar waar hadden we het nou over? Ik ben het even kwijt. Nou, waar het wiet. over? O over of ja... Of, of, of het Fries zijn een rol heeft gespeeld ja, ja, ja. in het feit. Oh, ja, maar ja, is ook een Fries. Ja, en daarom. Dus, dus wij stonden echt wel als een Fries team en beide natuurlijk koppig. Dus uh, de, de koop te voorhouden gewoon. Dus ja, yeah, in, in die zin, ja, daar hoef ik denk niet specifiek Fries voor te zijn. Nee, nee, maar goed, maar kijk, ik ben geen, uh, geen Fries van geboorte, maar ik woon hier inmiddels uh, bijna 28 jaar. Dus, ja, dat beet uh, voor de helft. Beet voor de helft, laten we zeggen. <laughs> en, uh, Als je het nou ook nog praat, dan <laughs> wordt het helemaal leuk. Ah, ja, dan, dan begin je te lachen. Dus, maar ik, ik, <laughs> ah, tegen maar op. Tegen mij kun je vries lullen en ik kan het lezen. Maar goed, dit even terzijde. Nee, maar waar ik naartoe wil is, is, is dat, dat die, die hele criminalisering uh, van de wietteelt. Uh, ik bedoel, uh, de ergste maatregelen die hebben ze dus in de zuidelijke provincies uh, getoonderd. Ja, ja. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het toerisme. Hè? Dat er veel meer toerisme is en, en dat ze dan veel meer op overlast kunnen gooien dan in het noorden. Want hier komt nauwelijks een toerist natuurlijk. Jawel, maar de, ook, ook, laat maar zeggen, de, de aanpak van de kweek. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat hennepteam van meneer Daniel, die waren toch vooral in het zuiden actief. Hè? Ja, maar eerst wel. Maar toen hij hier kwam... In 2007, kijk, en die Max Daniel, dat is wel leuk, dat onderwerp. Ik heb over, toen in 2008 stond dat artikel in de krant, dus, dat die voor zijn motor stond, de adrenaline man. Ja. En het stond erboven, hè. En toen heb ik onmiddellijk een artikel over die man geschreven. Dus dat heb ik naar de krant gestuurd, hebben ze niet geplaatst. Toen heb ik in 2010 of zo, of uh, heb ik dat, ja, dat stuk dus wat ze interview, heb ik hem uh, geschreven. Over die man, toen heb ik in 2011 of zo denk ik, nog een stuk. En toen verleden jaar heb ik weer een stuk over die man geschreven, dat zij zich met stemmingmakerij bezig hielden. En dat het niet hun taak was om, uh, om de de het volk in die richting te manipuleren die zij gewenst achten. En uh, dat hebben ze dus wel geplaatst. En dat heeft toen nog weer een last zijn. Ja. Ja, dus, dus, maar, maar verder heeft er niemand een moer mee nodig, wat ik doe gewoon. Het, het ja, is op... Dus weer op gereageerd, heb ik gewoon gevoelig een beetje de kachel met hem aangemaakt. Wel met goede argumenten. En eh, dat werd mij weer niet in dank afgenomen. Ja, zo gaat dat. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, maar dan, omdat, volgens mij is er ook een verschil tussen wat hier in het noorden gebeurt. He, want John... nou, nee, ik, nou, nou weet ik het alweer, gerrit wat ik wou zeggen, toen die Daniel hier dus kwam in 2008... Toen is hier de hennep, te, want het was eerst meer in het zuiden en in het noorden was het vrij relaxed. Maar toen zijn ze hier ook begonnen met de fanatiek erachteraan te jagen. En dat wel nog in twee jaar geleden, ik meen het twee jaar geleden, is hier iemand in Oosterwold ook nog doodgeschoten met een partijwiet van 100 kilo. En toen was het hier helemaal uh, razzia's aan alle kanten. Dus, dus en, en een helikopter die hier al een paar jaar lang in de in de, van het jaar zijn ze met een F6 is f ja, ja, ja, ja. de maisvelden gegaan hè, om, om foto's te maken en dan hebben ze misschien ik geloof drie of vier uh, wat wat minder waardige hennen gevonden. Ja, het is echt uh, te gek voor woorden. Dus, dus wat dat dan gaat, zijn ze hier toen behoorlijk fanatiek geworden. Ja, uh, uh, dus. En net wat ik zei, als je vroeger, dus iets, ik, een vriend van mij die heeft dus een keer een, een, dat was twee of drie jaar geleden, kreeg een verkeersongeluk, Want, ja, dat was niet erg, niet ernstig, maar wel blikschade. En uh, daar kwam de politie, maar daar had hij op in zijn auto? Dus hij een vriend belde van wil je dat even ophalen? Mm -hmm. En, en een aantal planten geloof ik. En die vriend die doet dat maar, en, en die rijdt weer weg, komt de politie even later. En toen zegt een van die omstanders van ja kijk die zus en zo die heeft wietplanten meegenomen. Dus toen kregen ze, dus, eh, ik wou maar zeggen in één keer was het hele ongeluk deed er niet meer toe. Het was een overtreding van de opiumwet en ineens ging alle aandacht naar de opiumwet overtreding. En was het net alsof er helemaal geen ongeluk meer gebeurd was. Ja. He, snap je wel? Zo zijn ze doorgedraaid in feite. Mm -hmm. Zo fanatiek. Ja. En dat snap je ook wel, want je, je ziet het zelf. Ik, jullie aanvoer is dramatisch. En wat ik dus ook nog even, voor ik het vergeet, wil zeggen. De koffie die moeten gezamenlijk gewoon een stap onder stap ondernemen. Bijvoorbeeld een advertentie in de, in de krant. Of uh, om mijn wat spotjes op de radio. En uh, in ieder geval de mensen ermee confronteren dat dit zo niet langer gaat. Omdat je anders totaal geen aanvoer meer hebt. En dan zou je genoodzaakt moeten zijn te sluiten. Hè? En, en, en, en, en de wat. kopen. Wat zeg je? En misschien gaat het aandeel hash weer toenemen. Ik zie persoonlijk ook. Ik zie steeds vaker wijlen. jongere mensen die. doorkrijgen van dat er überhaupt zoiets is als lekkere hash. In de ja, zin van. Uh, die zijn opgegroeid en dat was altijd nederwiet. Dat was ja. hun eerste kennismaking, dat hebben ze gedaan. En, hey, en die zien dan opeens die buitenlandse hash. Die is wel afkomstig van de zon, zal ik maar zeggen. En die ja. heeft dus ook andere verhoudingen in de cannabinoïden. Ja. Dus, uh, nou, dat... En dat vinden ja, ik... ze eigenlijk lekker. Dus het zou ook kunnen dat met de tijd, als, dat gewoon, als die wiet heel duur wordt en eigenlijk niet zo goed... Dat is gewoon het aandeel van. De, van ik, je zou, ja, bot gezegd, de Ja, ja Maar dan heb je natuurlijk nog wel weer kans dat ze dat weer gaan aanpakken. Hè? Als uh, smoggel waren natuurlijk. Ja, maar die en... jongens die zijn erop ingesteld dat ze niet. Ja, dat is worden. waar. Dus... Nou ja, het is zo: de eerste vijftien jaar dat ik rookte, rookte ik uitsluitend mijn hasjes... En moest ik niet zoveel van wit hebben. Dus het is, en ik weet nog wel, dan in de jaren zestig had je natuurlijk uh, Acapulco-wiet en Mexico, uh, Acapulco-gold, weet ik wel, en, en, en Congo wiet en thai <laughs> ja. Amerikaanse, En Koreaanse, en Amerikaanse, en, daar het en, en Kerala Kerala, ja. Ja. Panama. Ja. En dan zat het vol zaadjes en takken en zo. Dus en, en ja, dus dan was dat minder waardige gebied in feite. En, ja, dus, maar ja, toen nee, werd er ook wel een... dat was niet of... zo, uh, Doede. Want in een van die uh, beursberichten van Koos... Ja. Daar is dan dus uh, uiteindelijk het duurste wat er voorbij komt, is de Congo van 12 gulden 50 ja. per gram. Ter oh, ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja En dat waren Terwijl echt van die blokken. Het wordt afgesloten met de, de nederwiet, is geloof ik 60 cent ja, of 35. 35 cent of zo? Nee, ja, 60, volgens mij 65 zo, of zo ja. Ja. ergens. Ja, misschien dat, misschien dat, moeten we het even betrekken bij het idee uh, dat wij misschien ook wel eens een soort beursberichten hebben over. op de voorhouden gewoon. Dus, ja, in, in die zin, maar ja, daar hoef ik denk ik niet specifiek. Ik voor de. Ja, nou ja, kijk, de trend is: het, het wordt gewoon duurder en slechter. Ja. Nou ja, dat heb ik natuurlijk, die rechter, kijk wat die rechter ook zei. Van, eh, dat ik, eh, hij ging er vanuit dat ik kwalitatief betere wiet verkocht. Ja, en, ja. En, en dat vond hij ook een belangrijk punt. Ja, ja, ja, ja. En, en het niet, niet, dat je er niet rijk van werd en dat je niet uit uh, puur commerciële, ik heb er natuurlijk best wel mee verdiend, maar daar heb ik ook voor gewerkt. Ja. En, en dat je niet uit echt extreme commerciële winsten uit was, maar wat hij ook heel belangrijk vond, was dat het op duurzame wijze gebeurde, ja, ja. logisch. Hè, dus dus uh, die aspecten heeft hij allemaal uh, wel meegewogen. En dat geeft natuurlijk ook een stuk jurisprudentie. He? Ik wil wel zeggen dat het was natuurlijk. Uh, Charling had ook een ge geweldig betoog. Dus uh, ik vind dat ik uh, met Charling van der Groot uh, samen een heel goed uh, team heb gevormd. Tot op, uh... je, je hebt, uh, de, want de, John en Ines die zaten bij, uh, laat zeggen, bij de collega's van Sprong Advocaten, maar... Nou Ja, daar was je zelf bij. He, ja, he? ja ik, vond de... dat, ik vond dat trouwens een heel goed pleidooi van beide mannen. Ja, maar ze dat hetzelfde, wat ik zelf ook altijd al had gedaan, al jaren gewoon. Ja, ja, ja maar goed, Feen, wat, wat nettere bewoordingen, zeg maar. Ja, nou, ik zeg altijd beter goed gejat dan slecht bedacht, hè. Nou, dat is zo, ja, ja nou ja. Dat is... En, maar, ik bedoel, kijk, ook in dat pleidooi bij John en Ines, tenminste, hè, dat was volgens mij, Tim Visti die zei dat, dat, dat, dat, dat artikel 9a dus ook een soort uh, functie heeft als, als, als een signaal richting politiek van wij zitten ja. deze wetgeving in de maag en ja. uh, het is niet meer van deze tijd of... Uh, dat de, heeft die rechter bij mij ook duidelijk gezegd natuurlijk. Ja. En maar wat bij John, dat, je was er zelf bij, maar wat hij fout deed, hij gaf natuurlijk een papier aan de rechter He, ...waaruit bleek dat hij na die vorige zitting in vorig jaar september, waar ik ook bij ben geweest... ...of tenminste bij dat vonnis, mm -hmm. en, en, en daarna is hij doorgegaan met het teelt. Uh. En toen heeft hij nog, ik meen de zeven of acht maanden heeft hij nog geteeld... ...en dat papier gaf hij aan die rechter. En dat, en dat deed hij om consequent te zijn en transparant, hij gooide er als het ware nog een schepje bovenop. Ja. En dat, dat weet je ook wel. Dat heeft hij uiteindelijk de duizend gedaan. Dat ging ook om behoorlijke bedragen. Uh. Ik, ik meen er vijf ton. En, en, en als dan alles eraf ging, bleef er 240.000 over. Van zes, zeven uh, maanden telen. Nou, dat is nog wel iets anders dan dat je verdiend. Ja, nee, maar goed, maar dat... ik, ik gun het hem, om, want dat, ik bedoel, dat is gewoon legitiem. Dat hadden ze verdiend. Maar kijk, dat gaf hij wel aan die rechter. En ik zag die man zijn gezicht betrekken. En toen werd er later ook gesteld dat zij zijn met de teel doorgegaan voordat de definitieve uitspraak er was. Ja. En, en, en, en dan kun je, kun je het ermee eens zijn of niet, maar ik vind die advocaten Tim Fish en Sidney Smith hadden nooit moeten toestaan dat hij dat papier aan die rechter gaf. En daar zijn zij in de fout gegaan. Oh ja. En dat wil ik, ja, ik wil dat op deze radio toch wel even stellen gewoon. Nee, nee, dat, dat, dat, dat is ook uh, heel goed dat je dat aan de orde, orde stelt. Want, ja, want, ik, je was want dat zelf... brengt, brengt mij tot, tot de vraag van, uh, jij hebt nimmer meer dan vijf planten, begrijp ik nu. Ja, vijf planten, ja. En, en dat, dat, dat, dat, dat, dat is, laat maar zeggen, want, ja. Dat, dat... nou, wel van drieënhalf bij drie in doorsnee. <laughs> ik begrijp het. <laughs> Ik gebruik brandhoudelgier. Hout, as, compost. En ja, het... misschien kunnen we gewoon ook even... Het is we... gewoon erop gebaseerd. Uiteindelijk, als je alles volgt, dan gaan er, komen er vijf stengels uit de grond ja, ergens. Ja, en een beetje smeerwortelgier, dan... Uh... Ja, dat kan ook, hè? dat weet ik voor de fosfor, hè? Kijk, ja, precies. Maar misschien kunnen we ook even wat, wat, wat aandacht besteden aan de kunst van het, uh, van het kweken. Want uh, ik bedoel, wat ja, had... ik was echt een, een boerenkweker, hè? Dus, uh, ja. Het is zo van, dat deed dan ook al wat op zijn boerenfluitjes. Ik bedoel, uh, ik had er vaak ook veel spint in... En, en, eh, en, en ik had natuurlijk... Ik gaf het altijd water met een gieter. Dus dan was ik bijvoorbeeld wel 25 keer aan het heen en weer lopen... met 20 liter eh, water. En soms wel één keer in de drie dagen. Maar dat, soms was dat, ik ook dat... wel aan het spu spuiten. Dan spoot ik... Ja, sorry hoor, maar spoot ik eh, bladbemester van Ecostel dan. Neudo-Vitaal. En, en eh, dan was ik wel vijf uur aan het spuiten. Ja. En ik was veel aan het verpotten. Hè? Dus al, je weet al, je hebt kleine plantjes. En dan ja. grotere planten. En... En ja, mevrouw die was het ook wel eens zat, want ze zei, dan moet je om tien uur nog tussen die planten weghalen. <laughs> ja, ik, ik was, en ik ben toen in na 2010 echt wel een beetje in een zwart gat geflikkerd gewoon. Dus ik, ik, ik was er altijd mee bezig. Ik vond het ook hartstikke leuk om te doen. Hè? Die en planten kweken was een way of living. Ja, precies. Ja. Ik wil, ja, zo hoort en, het ook hoor. Ja, nou ja, precies. En, en geld is natuurlijk ook mooi meegenomen. Je deed het niet gratis, maar daar werk je dan ook voor. Dus ja. dat, dat is legitiem. Uh, kijk, jij, jij begint nu, je hebt nu gewoon uitgelegd dat je heel veel arbeidsuren in je product hebt gestoken. Ja, zonder meer. Maar dat vond ik ook niet een probleem. En bovendien, ik kreeg ook niet zo'n daverende prijs. Ik kreeg 2,40 per gram. He, dus, en ook dat nog voor biologische wiet. Dus dat was ook niet echt, uh, dat je nog zegt van... Uh, Biolo biologische kaswiet. Ja, precies. ja. ja. ja. Ja, later 2,8. Daar moet ik eerlijk bij vertellen. Maar, maar het is, Kijk, wij proberen op onze menukaart uh, buitenwiet te hebben. Dat, dat, dat is dit jaar moeilijk op een of andere manier. Misschien dat, dat het nog goed nee, komt. Het was voor buiten was het een heel slecht jaar. Ja, het was een slecht jaar, inderdaad. Maar, maar kaswiet is bijna een, een soort uh, ja, tractatie. Dat, dat, dat, dat, Daar kom dat kom je niet meer tegen. kom je niet meer tegen. Nou ja, en je weet wel, ik leef er downtown. Het is zo van, op een gegeven moment, dan, uh, dan kwam die man bij me, ik zal zijn naam niet noemen, maar kwam hij nee. bij me. En, en dan zei hij van, uh, nou doe, dan heb je nog uh, wat biologische wiet voor mij. Want uh, he, de mensen die, hij had natuurlijk een klantenkring, die ja, was... mijn wiet rookte gewoon. Ja. En, en eerst liep dat niet zo, want ik weet wel, in, in, hey, vroeger dan was het minst zo oud, oh, echt die lampenwiet. Maar zo langzamerhand zie je dat steeds meer natuurlijk, dat het biologische opkomt. En dan was hij in de koffieshop ook zo. En op een gegeven moment had hij een hele krantenkring. Hij zei, ja, nou, het is nou zo. Ik kan mijn klanten die wiet niet meer verkopen. Dat is een mooi klote. Hij zei, ik moet nou zaken doen met uh, criminelen. En dan moet ik maar afwachten wat voor wiet ik krijg. Ik zeg, ik, en dat mag je tegen de rechter wel zeggen. En uh, ik zeg, ik heb liever dat je dat even zelf zegt. Maar ja, dat deed hij dan niet, helaas. Dus kijk, dat vind ik van de koop. Dat hadden John en Ines wel. Die hadden wel uh, die man uit Stadskanaal achter hun staan. Hm. Ja. Dat dat uh. En dan sta je ook toch wel weer wat sterk. Ja. Want, Want <lacht> ze <stabilization sound> zei je toen in die rechtszaak ook. Ik zei, nou ja, ik lever dan aan die en die zaak. En ja, ze hij zegt van, ja, maar u kan daarnaast ook wel wat andere zaken geleverd hebben. Ja, ik zeg dat kan allemaal. Maar ik zei, dat is gewoon niet zo. En ook zei ze van, het was wel handig geweest als u een boekhouding had bijgehouden. Ja ja dat kan zijn, maar ik zeg, wat maakt dat uit? Ik zeg, want een boekhouding, dat is ook iets wat ik op papier zet. En daar kan ik ook alle kanten mee uit, want het wordt toch niet door jullie gecontroleerd. Nee, dus, uh... dus ik zeg, dan is dat ook van nul. En de belasting begonnen ze natuurlijk over. Ik zeg, nou de belasting, dat is een punt van, uh, het is verboden over zogenaamde criminele activiteit een belasting te betalen. Hè, bovendien, door dit beleid, rookt de staat ook nog eens een keer uh, een, uh, zogenaamde criminaliteit uit, wat bij wet ook verboden is. En toen verwees ik naar... De documentaire De achterdeur van Steven Kopier, ik weet niet of je die kent, mm -hmm. yeah. uit Groningen, hè, dat die mensen jarenlang betaalden aan de belasting en ah, ja. werden gelaten. En toen kwam Willem Vermeent in 1998, yeah. staatssecretaris van de yeah. Partij van Arbeid. En die stelden ineens van uh, uh, dat was uh, belasting over criminele activiteiten. Ja, en, dat dat... en toen werden die mensen ineens van de ene dag op de andere ze achter elkaar opgepakt. Er ja, is, is toch door de belastingbrief een redelijk beroemde brief in onze kringen verstuurd van, uh, dat dat, dat uh, uit was met... Uh, de... Gedogen. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat het niet meer de bedoeling was uh, dat je daar belasting over betaalde, maar dat je ja. opgepakt zou worden. Dus, uh. Precies, en dat was het verschil dus met John en Ines, hè, dat ik dat dus niet, niet betaald had. En dat is geen onwil, want ik had dat daar het beste voor willen doen, maar ik ben een timer. En, en bovendien, je weet ook wel, je geeft het dus vandaag aan de belasting op en morgen staan ze op je stoel. Want John en Ines hebben natuurlijk uh, zes tot zeven, of zeven invallen gehad, geloof ik, in drie jaar. Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk een heel raar dilemma. De, de, van ja, dat van, is het. het, het uh, maar goed, dat, dat, dat zou bij een eventuele regeling van de achterdeur... Zou, ...moeten dit soort problemen dus uh, gewoon meteen opgelost worden. Kijk, dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat jullie bijvoorbeeld jullie kwekers aanwijzen. Dan ga je die controleren ja. op kwaliteit en, en hoeveelheid. Maar wat ook kan, is natuurlijk het, voor, het, het idee van Hester Kooistra. Uh, wet camulet, ja. en, uh, dat houdt in dus gecontroleerde en geëtiketteerde wiet. En dat via uh, een soort tussenstation, dus, dus waar dan de wiet aankomt... en waar die gecontroleerd wordt op hoeveelheid en, en kwaliteit... En dan, kan het van, en dan kun je dus nog zo'n duizend of tweeduizend kilo verlaan... en dan kan het vandaar naar allerlei coffeeshops toe, wat je wil. Dus, er zijn allerlei modellen, hè? De, de burgemeester hier heeft bedacht dat, dat, dat wij als coffeeshop-eigenaren... Als coffeeshop ondernemers, laat maar zeggen, degene zijn die de in zijn oging uh, nieuwe gedoogverklaring krijgen om uh, te kweken voor, ja. voor, uh, voor eigen shop, laat maar zeggen. Ja. En uh, je, je mag ook samen doen. En dan ben je dus vrij in van hoe je dat, laat maar zeggen, bedrijfsmatig vormgeeft. Maar we zouden dus een aantal kwekers in dienst kunnen nemen, dat zou je je voor kunnen stellen of... Dat je een tuin eh, eigenlijk, ja, ja, Of op... zoals ik zeg, een soort tussenstation... Hè? Dus, uh, waar je dan je wiet kan kopen, zeg maar. Ja, kijk, dat kan dan, dan ook wel van bepaalde kwekers zijn. Je kunt je ook voorstellen dat, dat, dat je in een, in een achterdeurgebiedje... waar zo'n experiment wordt gedaan... Dat je daar gewoon een, een, een, een centraal uh, inleverpunt hebt waar alles getest wordt. Ik bedoel. Dat, dat, dat, dat, dat zeg ik, hè? Ja, maar ja, dat, dat, dan hoeft dat nog niet een soort tussenhandel te zijn. Je moet gewoon testen. Ik noem dat. Een, ja, nee, we bedoelen precies hetzelfde. Okay, okay. Ik noem dat een tussenstation. Oké, okay, ja, ja, ja. Nee, nee. nee maar dat, dat, kijk, ik bedoel, dat, dat is natuurlijk bitter nodig dat er gewoon een bijsluiter bij zit. Van wat, wat, zit wat zit er. Nou, en dan gaat het erom van wat zit er niet op en wat, wat zit er wel in, laat we zeggen. En de... Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja precies. De... Ja. En dat is dan de wet Camulet van Herstel ja. En uh, ik, Bij mijn pleidooi heb ik dus ook nog... Uh, uh, Twee, uh, dat een rapport... of ja, ik geloof dat het een soort rapport van haar is... heb ik bijgevoegd als bijsluiter. Ja, ja, als bijsluiten. Ja. Wat ik ook <lacht> nog geschreven heb van... ja, ja als bijsluiten. Nou ja, dat is het verkeerde woord. Maar, <lacht> en, nou, leuke verspreken. Als bijslagwerk. Dus, maar ja, goed. Whatever. Wat even. Als bijlagen. Ja, precies. Als bijlagen. En, en, en uh, dat heb je met die wiet. <lacht> maar, hey, maar net, hè, van... Uh, kwam het eigenlijk ook nog op een punt... Wat ik ook wel heel interessant vind, omdat dat is dus dat verschil buiten wiet, of dus een kas, en binnen wiet. Want ooit is de kweek naar binnen gegaan om ontdekking tegen te gaan, zou ik maar zeggen. Nou, ja, ook. Oh. Ja, in Amerika, het ging naar binnen, want buiten kon de sheriff en iedereen ja, die het wil pikken, het zo zien staan. Dus die, hey, ja. je gaat naar binnen. Nou, dat duurt ja. gewoon 10, 15 jaar voordat mensen dat doorhebben, zou ik maar zeggen, wat er gebeurd is. En dan ja. gaat het spel weer verder, zou ik maar zeggen. Ja. En nu lijkt het alsof dus de binnenwiet de standaard is. Terwijl we hebben het over een plant die ja, ja, dus precies. het hier buiten prima doet Echt en hoor. die dus met gebruikmaking van een kas of zo'n tunnel gewoon tot iets kan leiden wat ik denk dat met enige selectie en een beetje voortvarendheid kan uitgroeien tot een hele serieuze concurrent. ...van dat wat je met al die elektriciteit en al die kunstgelepen ja, fabriceert. Dus... Dat ben ik helemaal met je eens, want dat stroomverbruik, dat moet natuurlijk... ...ja, ja. ik ben voor voor telt. Bovendien zou het niet zo zijn, in, geval even in de, maar dat zou het niet zo zijn... Van ...dat je ook de verhouding in de plant eh, drastisch verandert. Doordat precies, je een... echt zo. Ja. Van de cannabinoïde. Ja hoor. Ja. Dat, dat je in een derde bloeifase komt. Ja. En ja, de verhouding CBD en THC, dat die daardoor verandert. Ja hoor, echt wel. Precies. Ja, En wat dus ook belangrijk is, dat ik, wat ik ook gesteld heb, dat vond ik zelf wel of, nou, grappig, maar kijk, ik ben er dan zo mee bezig. Dus ik had al een artikeltje over een stel tokies in Amsterdam, al, al denk drie kwart jaar geleden uitgeknipt. En dan denk ik al aan zo'n rechtszaak, want die, die lady die hadden dus dertien jaar lang hadden ze hun buurt geterroriseerd. En met zeven man. En ja, echte mensen waren bang van hun. En toen werden ze een keer pas uit hun huis geflikkerd. En dat heb ik voor de rechtbank heb ik dat artikeltje ingeleverd bij het bewijsmateriaal. Ja, ja, ja. Met een stukje tekst erbij. He, en ook gesteld van, als je nou een paar planten in hun tuin had gezet... dan had je ze ja, er sneller ja, uitgehakt. Want ik heb ook een heel verhaal gehouden over mensen die uit hun huis geflikkerd worden. Nou, maar doe het, jij weet dat toch ook, dat uh, die He. woningbouwvereniging in uh, uh, jou, friesland uh, sneek, laat maar zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Eén plantje en je wordt je huis hey, uitgezet. Hey, maar hier ja. nu nog, nog even, dat is, echt, dat is gewoon heel ernstig eigenlijk. Hè. Dat ja. is dus van uh, gepubliceerd uh, 30 oktober... Het heeft niet in de gewone grote krant nee, gestaan wat niet. ik heb gezien. Maar dat is dus in Breda. Daar is wat gebeurd, joh. Dat ja, daar is van een bizar. Ja, in, in, in, ja, in de Haarlemmer Haarlemme buurt, geloof ik, hè? Gewoon, daar is, was dus een piek in het stroomverbruik. Ja, waardoor ja, er dus een soort... Ja, daar is een kwekerij. En ze ja. zijn van deur tot deur... Ja, precies. ...de boel afgegaan, hè? Echt, dat, iedere kamer dat, moest bekeken worden. Dat zijn een soort gestapo-methodes. Met een ja. drugshond erbij. Ja, en de kwekerij ja. is nog niet gevonden. Ik bedoel, ja, twee, geloof ik, hè? En, en bij 400 huizen zijn ze langs geweest. Ja. Ja, maar een... 400 huizen zijn doorzocht omdat er een piek ja. in de stroom was. Nee, maar van, ja. van, van huis tot huis... Dit, dus dit, wel, vrouw, dit, he? doet, dit hebben ze nog nooit zo gedaan met zoiets. Van huis tot huis, dat zijn jehovah getuigen Alleen maar en, om uh... de elektriciteitbedrijven. Uh... Maar, maar hier, hier in het noorden van het land is er dus een rechter die zegt... van, uh, ...om uh, allerlei uh, redenen die we al uitgebreid besproken hebben... ...leg ik een, uh, deze man geen straf op. En ja. in het zuiden van het land is er een piek in het stroomverbruik... ...en uh, er wordt een wijk uitgekampt. ja. ja. Huiszoekingen, van huis ja, bij, tot huis. Bij iedereen ja. gewoon, hè? Ja, je kon geloof ik, het werd, ik heb het in de krant gelezen en ook op Wietvoorde, maar je kon geloof ik wel weigeren. Dus ze vroegen of, ja, maar als je het niet wou, dan zei je nee, maar dan was je dus tegelijk verdachte. Ja, en ja, dan komen ze toch met de huiszoekingsbevel, heb ik. Ja, ja want dus die... de officier van justitie was er namelijk bij aanwezig, hè? Die liep ja, huis aan huis mee. Ja, dus. uh, nee. ja nee, het is te gek voor woorden. Ik zet ook wel eens op de voorraad van uh, uh, staan de staande veewagons al klaar, weet je wel. Nou, zo ging het daar dus. Nou ja, dat, dat zijn misschien een hele erge vergelijkingen. Maar Volgens dat, dat, mij doen ja, ze dat kijk, tegenwoordig meer met vrachtwagens. Altijd, wat er in Breda gebeurt is natuurlijk <laughs> absoluut niet koosje. Nee. Wat ik dus ook al bij Jinek gezegd heb en ook bij de rechter. Kijk, het is gewoon belachelijk dat 800.000 mensen, volwassen mensen... die boven of naast alcohol iets anders prefereren, namelijk wiet of, of, of hashies. Dat die zo denigrerend behandeld worden. Zij doen niemand kwaad. Dus ze zijn hier niemand mee tot last. En nou, het is respectloos. En je mag ook samen doen. En dan ben je dus vrij in van hoe je dat. Laat maar zeggen alleen waar we het nu over hebben. dat, dat, dat, dat is toch Ik niet... ben nog vrij rustig. Ja, nee, nee. Maar, oké, maar... Ja, dat is waar. Kijk, ik bedoel... De, de, de, de, dat ze nu zo achter de kweek aan zitten. Want dat was dus in Breda ook. Hè? Ja, het moest ja. ergens een kwekerij zijn. Ja, uh, dat is wat anders dan, dan, dan, dan, dan laten we zeggen, het, het, de, de, kijk de gebruiker heeft wel last van het huidige beleid. Maar er is niet een soort wijziging dat nu opeens de gebruikers echt opgejaagd worden. Hier in Oosterwolde, nou ja, kijk alleen al. Dat vertel, je... vertel. Oosterwolde nou, nou, nou, is een nuloptie gemeente? ja. En daar er werd bijvoorbeeld al drie planten uit de tuin gescheurd. En wat ik ook, uh, ik heb ook nog een stuk geschreven van ja weer trouwens, hebben ze dit jaar niet geplaatst, maar het verleden jaar wel. Over dat ze dan bij uh, Raja's bij de boot naar Harlingen na, naar te schuiven. Ja, ja, ja, ja. twee, twee. Ja. twee keer per jaar. Hè? En daar heb ik dus ook, uh, dat heb ik dan ook omschreven. Van, <laughs> vond ik zelf wel grappig. Van, je staat te wachten op de boot en je verheugt je al op een uh, vakantie van de seksdrugs en rock'n'roll. Mooi in de natuur genieten van de zee en de zon. Ja. En dan ineens steekt er een ongure wind op. Het zijn de geuniformeerde moraalridders die zich erop uit hebben laten sturen. Om het volk te onderdrukken. Daar het huidige bewind. Dat bepaalde drugs niet op juiste waarde weten schatten. <lacht> nou, ze, ja, hebben ze geplaatst hè, in de krant. Nou, dan mooi, dan het uh, mooie tekst uh, doet. Hè? Ja, daarom ja. herhaal ik Ik vind het zelf ook mooi. hoor. Herhaal... Kijk, dat is mooi. Een <lacht> ja. Stukje pose, hè. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel van de gekken. En dan kom ik er weer even op terug. Want ik denk uh, dat wij wel degelijk heel denigrerend behandeld worden. Want een hele hoop mensen, die, verscheidenen, in dit jaar 26 man... En er waren scheiden erbij, die hadden gewoon hun wiet in een koffie gekocht, vijf gram. En dat wordt hun gewoon afgenomen. En dan onder het argument van. Kijk, dit doen wij om, om drugsmisbruik en chaos op het eiland te voorkomen. Terwijl die dus veroorzaakt wordt door, door coma-suipende jeugd, weet je wel? En, dat, en dan ga je dus mensen. Dus de, om de suipende jeugd hun problemen tegen te gaan. ga je in Harlingen de mensen hun wit afpakken. Ja, ja, nee, maar ja, dat is... Is Het is een fucking limit. Zo zit het. Want dat is dus het is ook denigrerend natuurlijk. Hè? Nee, maar dat is een beetje het rare in, in Friesland. Je hebt, je hebt plekken waar het bijzonder uh, liberaal is. Ik bedoel, in Leeuwarden is er, bij mijn weten, nooit een, op een of andere manier de laatste jaren actief... Uh, uh, dus maar er pakken daar wel kwekers op. op ik bedoel. Ja, tuurlijk. Dat, dat ik, bedoel, dat, dat, dat, dat, he, ik maak dat onderscheid tussen kweken en, en, en gebruikers. Maar ik heb niet het gevoel... Kijk, de gemeente heeft hier... Uh, nou, officieel hebben we eigenlijk 13 coffeeshops in de stad... Ja. De gebruikers die kunnen, hebben een ruime keus. En ja. ze konden dus ook hier in Leeuwarden jouw wiet kopen ooit. Ja. Dus, dus kijk... Ja, en sinds dat niet meer kan, gaat het minder. <laughs> en, nou, ik rook weer hars de laatste tijd. Dus dat, dat, dat ja, moet ik wel ja, toegeven. Maar ja, dat krijg je er, dan, hè? Er is ja. er ook. Er ik hoor het. Ja, ik heb nog steeds dat... dat, dat, dat hoe heet dat, dat? Dat tangenhoesje. Maar goed... Nou ja En ook de medicinale patiënten. Kijk, ik heb bij die rechtszaak heb ik natuurlijk een A4'tje aan de, aan de medicinale uh, cannabis problematiek gewijd. Ik heb zelf die nierkanker gehad. En ik neem dan, ja niet regelmatig, maar wel preventief wietolie ook die ik dan maak. Ja. En, en daar heb ik dus ook opgenoemd, waar het he, artritis, artrose en een hele handel van die ongemakken of uh, ziektes heb ik allemaal, uh, dat heb ik ook één voor één opgenoemd. Heel wel een stuk of twintig stuks. Ik, ja. denk, ik doe net als Wilders van Groningen <laughs> en Zweloos. Ook een lijstje. Ja, precies. <laughs> ik denk dat doe ik ook. En, uh, ja, en dat, Ja. je ja, ja, nou, heb... ook gesteld dus ah, van, nee. kijk, iedereen die moet gewoon het recht, dat had ik dus net over, het recht op zelfmedicatie. Want het is gewoon van de gekke uh, dat je gewoon uh, niet het medicijn uit je tuin mag halen wat jij wenselijk vindt. En, en dat het belang van de patiënt hoort voorop te staan. En niet het belang van de farmaceuten. En toen ben ik ook aangekomen met die wet van uh, 1928. Ja. Dat is de opiumwet. En toen ja. is cannabis en is toegevoegd. Nee, uh, uh, nee uh, marihuana en hashis is toegevoegd onder, uh, uh, uh, onder druk van de politiek en de farmaceutische industrie. En niet uit gezondheidsoverwegingen. Ah, Doe dat? Oh, ja? Bij mijn weten... Is dit toch nog een beetje een lulligere speling van het lot? En dat is dat dus de Egyptische afgevaardigde bij de een of de andere ja, 1925, ja. dat die, die roept dus van uh, op het moment dat er allerlei dingen voorbij komen, van dit zou je moeten verbieden of dat, of, dat. Bij, bij de rondvraag, Jeroen. Komt dus gewoon uh, <laughs> omdat zij dus uh, thuis, uh, zou ik maar zeggen, uh, problemen hebben met een beetje opstandige mensen die. ...zich vooral nou, dat ze ook dat het tast het, het, het arbeidsethos aan. He. Nou, kijk, het, het was vooral zei... de opstandige theehuizen waar, waar gewoon uh, de stuf gerookt werd. Ja. En uh, dan wilden ze die stuf aanpakken. En ja. de anderen die, die hadden ge eigenlijk geen idee van waar het over ging. En, uh, ja, het best. Nou, en nee, volgens maar die de Egyptenaren is het zelfs zo... ...dat het vooral komt omdat het ging over in het zuiden van Egypte... En daar wonen dus donkere mensen. En de ja, meeste mensen in Egypte die het voor het zeggen hadden, waren geen donkere mensen. En die hadden daar een hekel aan. Okay. Dat, ze ja, dat zeggen ze in ja, Egypte ja, zelf. Ja, ja, ja. Ja, en da dan dat word je niet dus... voor in gevangenis gezet of zo. Dus ik neem aan... Dat was in 1925, ja. maar in 1928 is dus de Nederlandse opiumwet... En daar is dus, uh, dus onder, oh, nogmaals, onder politieke en farmaceutische druk is dus uh, uh, cannabis en, uh, nee, hashies en marihuana ondergebracht onder die wet. Is apart toegevoegd. He, de, en daarvoor was het een opiumwet. Dus ik moest het zagen toen de bui al hangen. En wat ik ook nog wil vertellen, voordat ik het vergeet, ik heb het ook het aspect van Urgenda erbij gehaald. Urgenda, de klimaatproblematiek, hè? In, in, uh, die heeft, dus, weten jullie wat het is? Dat ja, ja. Die heeft een zaak aangespannen tegen, tegen de staat, staat Dat De staat, ja, de precies, staat omdat, moet nu wat harder lopen. Precies, omdat hij nalatig was in wat ze gesteld had dat ze zouden doen. En, en, uh, en, en dat is, heeft dus in feite, agenda heeft daarin gelijk gekregen. En ik heb diezelfde vergelijking gemaakt. Dus, en dan heb ik wat woorden veranderd in het verhaal. En, en daar heb ik wiet voor in de plaats gezet. Mm -hmm. En dat dus in feite, doordat de staat nalatig is, heeft de rechter in feite zijn plicht om in het belang van de samenleving te handelen, zodat dat uitpakt in het belang van de samenleving. En daarmee zou die mij dus vrij moeten spreken, omdat de staat nalatig is. Hij kan dus niet verder gaan dan 9a. Nee, dat is een punt, Deona. Ja, dat het. Maar de hele. De rechter heeft het duidelijk aangestipt. Er is geen discussie in het parlement op dit moment gaande over regulering. Nee, daarom nee. Ik, ik vond en, ik, ik er ontzettend blij mee wat die man al ja, heeft dat, dus uh, ik, precies. Ik heb ook gesteld in mijn. Uh, pleidooi dat ik had, ik was toen met Nederwitte Movie, daar ben ik wat in alle naïviteit, hè, dus denk van, nou oh ja, ik doen dat met open visier en ze zullen mij ook al met een open visier tegemoet reden. nou niet dus. Nee, was in volle wapenuitrusting kwamen ze op je afval. Ja, maar kijk wat iemand ook zei, eerst zat je in de eerste divisie en nou speelde je de Eredivisie. En zo was het ook en jij, wel, ja. en jij was je beschermers vergeten. <laughs> ja, die had ik niet nodig. Ah, ja, maar je, ze hebben je wel flink pootje gelicht, vind ik hoor. Dat, nou ja, uh, wat wel een punt is, kijk, je krijgt in 2011 dat conservatoire beslag. En, ja. uh, natuurlijk als een, ik woon hier al uh, 45 jaar op een boerderijtje. Wat we helemaal, ja. uh, vroeger uh, liepen hier de koeien door, de, door de, het huis heen en uh, de deuren lagen eruit. We hadden geen water, geen gas, geen stroom. En je hebt dat helemaal opgebouwd en dan woon je na 45 jaar... en dan word je gedreigd zo je huis uit te flikken. Het uh, uh, uh. ja. ja, is een drama, en dat hangt je dan een, een vier jaar boven je kop. Ik, ja, dat echt, ik, ja. ik, ik, ik sprak uh, na de uitspraak uh, toevallig met je buurvrouw die, die mee was gegaan... om uh, um de uitspraak ja. aan te horen. En uh, ja, het dat, dat, dat, dat, dat, dat is gewoon, uh, nou ja, waanzinnig uh, dat ze dat, dat, dat, dat zo... Uh, ja. Ja. proberen te doen. En het, Kijk, ik heb het, het gaat echt veel te ver, veel, veel te ver gewoon. Kijk, ik ben een nederwiet gaan meewerken. Dat kun je zien, dan zie je mijn hele kast met allerlei planten. Ja. Wat ook een aspect was trouwens, dat ik bij Koppert, dat had ik wel 600, 700 euro aan roofmuid uitgegeven in 2009. En dat vond ik ja. ook, ook wel belangrijk, hè, dat je op die manier ja, de insecten bestreedt. En, en dat laat, laat je dus alles zien. En dat, dat doe je niet, je weet zelf wel dat dat niet lucratief is. Want dan moet je je gedijst houden. He, en, en dan word je zo afgeserveerd. Ik had, de bedoeling was gewoon om mij uh, in feite als een handvat te omarmen... om de, de witte materie of impasse te doorbreken... He, en een discussie los te maken in de Tweede Kamer. En dat maar ja, is, dat, het heeft natuurlijk ook wel veel uh, discussie losgebracht. Maar in, in die zin had je tijd tegen, want opstelte ging toen natuurlijk volledig los... Ja maar dat zie ik, ik, had wel in de gaten dat het in 2008 zo'n beetje, want toen heb ik ook contact gezocht met Nico Maalsteen. En toen schreef ik nog dit, toen kon ik nog niet mailen, dus daar schreef ik al ja. en En uh, daar heb ik ook wel advies van gehad, want dat broer is advocaat en, en vandaar dat ik zei toen in het begin tegen haar, ik heb het idee, en dat klinkt arrogant hoor, ik, dat, dat weet ik, maar ik heb het idee dat ik het kan doorbreken. En toen zei zij van, ik denk het ook. En uh, alleen, het zal, een, het zal wel een strijd van de lange adem worden. En het gaat een climax lopen. Dus dat onderkennen wij eigenlijk al in 2008. Zijn. Dat laatste, dat het een lange strijd is geworden, dat, dat staat vast. Maar ja, vind we zijn er nog niet. Maar vind je nou dat je het doorbroken hebt? Met de... Ja, absoluut. Ja. Ja. Want kijk, ik ben de eerste kweker die gewoon geen straf heeft gekregen, voor, want hebben ooit aan een koffieshop geleverd. We he? hebben Wim Moorla gehad, he? ik weet niet of je dat nog maar kan kreeg Maar die alleen voor zichzelf. Je al, en hij was ook de enige. Maar kijk, ik, ik, heb, dus, uh, ze heb, ze, ik heb dus aan een koffieshop geleverd, dat heb ik toegegeven en daarvoor ben ik niet bestraft. Nee. En dat ben ik de eerste mee. Je was, wel, je was er wel schuldig aan, maar je bent niet bestraft. Ja, omdat je, je weet qua wetgeving, ja. kunnen ze moeilijk om. Je hebt je wiet gehad, dus daar kunnen ze niet omheen. Maar in feite vinden ze jouw handelswijze niet strafwaardig. En daarom krijg je geen straf. Ja, nou ja, nou, nou, in die zin was het dus wel een doorbraak. Ja, en om, het is ook een stuk jurisprudentie wat je hiermee neerst. Ja, maar om het, om het verhaal, hè? want, want het, je gelooft het of niet, we hebben gewoon twee uur lang uh, naar jou zitten luisteren, met je zitten praten. Ja, nee. Maar we begonnen ermee dat, dat je het zo raar vond... dat, dat zo'n belangrijke stap... Ja, dat, dat het, het weinig bracht, dat krijgt, dat ja. zo weinig aandacht uh, heeft ja. gekregen. Nou ja, dan is dit weer een stapje in de goede richting, hoop ik. ik, ik, ik wij hebben een we miljoen doen ons, publiek. ons best. Wij hebben een miljoenen publiek, dus... Uh. <laughs> ja hoor, het gaat de, ja, hele de hele wereld rond. Maar, kijk... Als de juiste mensen maar luisteren. Daar gaat het om. Ja, precies. En Het heeft natuurlijk wel veel op Twitter gestaan. Het heeft ook wel in Telegraaf gestaan. Geloof ik algemeen. De Telegraaf stond ook nog een foto bij. En de VOC heeft nog een persbericht uitgegeven. Jeroen, dit kan toch ook teruggeluisterd worden binnenkort? Ja hoor. We gaan ons best doen. Ja, want dan kunnen we ook linkjes plaatsen. En dan kunnen mensen in alle rust... Met een jointje erbij en de benen op tafel. Dit, dit, dit interessante. Oh. Nog een keer uh, Doede op zich laten ja. inwerken. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Doe, het, is meer, het is niet Dien Doede de movie, maar meer komen. Doede het hoorspel, uh, vind ik. Uh. Ja, er, werd hier, er, was er, zelfs, er was zelfs een moment waarop het zo was dat op de chat hier gesuggereerd werd uh, Breaking Bad in uh, Friesland. Ja, ja ik heb zeggen. ik gezien. Daar heb ik ook Dan, langs gekomen. Uh, hoe dat of er o, allemaal of, aan toe ging of dus Hollands ja, hoop hè dat ja, uh, ja hoop uh, ja. Ja, ja. ja ja ja ja dus ja. Uh, nou zijn we, wat, j, j, j, jij bent ook heel actief in het VOC ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, kijk, het is, ik ga naar vergaderingen en, uh, en ik hou dan uh, met de, uh, de Cannabis Bevrijdingsdag, dan, uh, wordt het, dan moet ik een speech houden. Ja. En dat doe ik dan wel, maar ik vind het wel een hele crime altijd. Ja. Dus, dus ja, kijk, ik wil, uh, vertellen hoe een auto werkt is wat anders. Je staat daar je eigen mening te verkondigen hè, voor een heel publiek. Ja. En, en, en ik zou het mooiste vinden, zoals Werner, ik bedoel, uh, die doet dat zo'n beetje uit de losse pols en... Uh, maar dat kan ik, ik moet het altijd nog wel van een briefje lezen. Maar verder, nou, en ik ben dus vaak op uh, vergaderingen en dat, uh, dat ja. wel. Ja. Dus, dus uh, en ik, kijk, het is zo, ik ben door Nederwitte Movie ben ik heel populair geworden. Ik kwam zo uh, in Amsterdam door mensen tegen en die ineens uh, knuffelen en veel <lacht> vreemdste figuren die een hand geven. Nu nog wel trouwens. En, en ook veel mensen die dan... Ook, vaak ook nog niks met wiet te maken hebben... maar die van, oh te gek man... en je moet de kop tevoren houden en je bent een held... en dat soort dingen... Nou, ik wil, eh, dat doet je wel goed natuurlijk. Ik, met Nederwiet de Movie, de, met de première... werd ik ook uitgenodigd op het podium... en ik zou ik je ook nog verklappen... ik ben van nature vrij verlegen... maar... Oh, <laughs> dat is het! Ik dacht het al! Ik dacht ja precies, het... maar dat is wel een stuk beter geworden voor de tijd. Dat maar komt maar, door het blauwen zeker... Nou, dat ik weet het niet, maar vroeger kreeg ik ook vaak een rode kop en dat soort dingen. Dus, dus maar toen werd Ik op zie de, op... je niet op de radio, hè? Nee, en, en, en het is ook zonder beeld, hè, dus daar ben ik ook wel blij <lacht> Maar nee, maar zonder gegeven, dan werd ik op een podium uitgeroepen. En dat was uh, Adriaan uh, van Dis en Jelle Brand Kortjes en allemaal mensen uit Hilversum, want die kwamen met die documentaire maken. Was in de gasfabriek en toen werd ik dus op een podium uitgeroepen. En toen uh, kreeg ik een ovationeel applaus. Ze stonden in de rij om een hand te geven, weet je wel, allemaal mensen dus. Ja. En, en dat gaat nog niet om een zoveel borst te rammen, maar dat doet je wel ontzettend goed. Maar dat heeft jou ook, denk ik ook wel de kracht gegeven. Ja, om... absoluut. Dat wil ik zeggen. De steun van de mensen is uh, absoluut heel belangrijk. Ja, en, ja. en je houdt van knuffelen, hè? <laughs> nou, van nature ben ik niet zo'n knuffelen, maar... Uh, dat, dat, ben... is niet... dat is niet typisch Fries knuffelen. Nee, nee maar... Nee. Nee. Heb ja, je daar wel een Fries woord voor? Mag... Ik Vind je voor mag... knuffelen? Weet jij dat doe je? Een vries woord voor knuffelen? Nou, nee, dat zou ik zo even niet weten. Nee, ja, zie je, nou. dat is dus <laughs> heel vries eigenlijk. Ja. Nee, ja, ja zie je, ja, precies. <laughs> nee, maar ik ben er wel wat makkelijker in geworden. Misschien ja. dat je wat ouder bent, ik weet het niet. Uh, ah, dan, nou. Er is hier nou, uh, de, op de chat wordt de persistent gevraagd, maar gaat Doede nou weer kweken? ja Vijf ja, planten zo, dus, hè? Zo van een... Vijf planten, zeiden we uh, toen Ja, nou ja, ik, kijk, ik ben nou vooral op medicinaal gebied bezig. En ik, ik zou natuurlijk wel best meer planten willen zetten. Maar mijn vrouw die wil niet meer dat ik op... Ik ben nu 66... En die wil niet meer dat ik op oude voet doorga en dat ze me om tien uur nog tussen de planten weg moet halen. Want no, dat, nee, nee, nee. Ik zou bijvoorbeeld best wel uh, nog een aantal uh, planten meer willen verbouwen. En dan vooral op medicinaal gebied. En, uh, voor, uh, he, de, en dan wat meerdere soorten, dat je kan kijken wat, uh, hoe wat het uh, beste werkt. Ja. Ja. Oh, dan uh, neem ik uh, van de week nog even contact met je op. Nou, dat is prima. Oké. Okay. Uh, Emilio die uh, suggereert op de, de uh, chat of die zegt uh, knuffelen is onkroepen. Ja, ja, ja, precies. Nee, dat ja. is, uh, heeft hij ja. helemaal goed. Onkroepen. Ja? Onkroepen. Yes. Ja, dus, ja. Ah, dat weet ik ook wel. Maar daar kom ik <lacht> even niet op. Zo, ja, dat, wat, dat, ja. wordt, dat wordt de nieuwe paroolpagina. Want ik zag, uh, ik weet niet of het toeval is of niet hoor. Maar in het parool stond dus gewoon uh, vorige week opeens een heel stukje in een bijlage. Met als grote letters begin brommers kieken het brommers ja. ja, Dat besloten we de volgende keer. Daar nou, ja. had jij het over, Gebbelt Jan. Ja, ja, wat, ja, ja, ja. <tum> wat ook in het parool stond, ja. dat was een hele artikel over het OM. Hè, en dat het slecht functioneerde. En dat mensen <laughs> vaak... Nou ja, en dat mensen vaak kwaad waren. Kijk, ze stelden ook in dat artikel van als iemand een inbraak heeft of iets steelt, dan weet hij wel dat hij mis is. En dan zal hij niet blij zijn met zijn vonnis, maar dan accepteren ze het wel. Maar dat bleek de laatste tijd dat heel veel mensen ontzettend kwaad worden, omdat ze... Kijk, het, het, uh, het OM dat heeft tegenwoordig de tactiek van uh, het uh, bewijsmateriaal buiten professioneel oppompen om de verdachte maximaal in het disquebiet te, te brengen. Mm -hmm. Het stelde Herman Bolhaar in een artikel in Vrij Nederland. Hij zei, maar we moeten gedacht zeggen, denk ik. Sorry dat ik je onderbreek doe, hè? Ja, Het is negen uur. Ja. We, we, we, we, we. we kunnen, nog... kunnen nog heel lang doorpraten. Hij doelde, het was Vlak, een uur en vijf. O oral History, het was echt fantastisch Ja, ja het was uh, geweldig Ik heb ervan genoten Ik neem nou, van de week nog even contact op ja, We nou, hoeven prima. ook niet meteen op te hangen of zo? Oh, we hoeven maar niet op te hangen De, de ah. luisteraars die gaan die ons zo meteen missen Die gaan met Sunset uh, verder de mix in uh, of, uh. Oh zo, ja, nee prima Snap je, er komt gewoon een volgend programma En dan uh, ook nog Operator En Dread Red, red. Uh, wellicht Marianne Er ook weer bij dus. Ja, Marianne is er ook volgens mij